Dennis, hallo. hallo. Dennis Oosterwaal. Mijn naam is trouwens Joon Jongepier, voor wie het nog niet weet. Eerst doen we even goud, zilveren, bitcoins, de staatsschuldmeter en uh, ja, nog veel meer dingetjes. Uh, goed, nou ja, laten we beginnen met de bitcoin, hè. Die uh, ja, is uh, spectaculair gegaan, hè. Die vliegt. <laughs> ja, die heeft Red Bull gedronken. <laughs> laatste week 37% omhoog okay. in dollar. Een dollar-termer staat nu op 2495. Dollar, hè? Ja. Uh, ja. Het is nu woensdag en dan is die... Uh... 2.132 euro. Nou, niet alleen de bitcoin is uh, flink door het plafond heen gegaan. Ook de alternatieve currencies hebben het heel goed gedaan. En uh, ja, Dennis, uh, vertel. Ja, de op 1 na grootste altcoin uh, Ethereum is uh, gestegen naar 177 dollar. Wow. Uh, ja, dat is echt uh, ook behoorlijk doorgeknald. Want een week geleden, hè, het is nu dinsdagavond, een week geleden stond hij nog op 90 dollar. Dus uh, nou, dat is, uh, nu staat hij op 176, dat is bijna verdubbeld in een week. De, uh, de nummer 3, Ripple, uh, staat op dit moment op uh, 33,5 cent. En die is in de afgelopen week... Uh, die was vorige week uh, 32,5 cent. Ongeveer hetzelfde gebleven. De NEM is ook gestegen. Die staat nu op, een, uh, op 25 dollar cent. En die was vorige week 11 dollar cent. Dus ook verdubbeld. Meer dan verdubbeld. Litecoin, dat is de nummer 6, die is uh, gestegen van... Uh, even kijken, vorige week 24 dollar, iets meer dan 24 dollar, nu 31,5, maar die is behoorlijk op en neer gegaan de afgelopen week. Dan hebben we nog Ethereum Classic, uh, nummer 6, dat die staat nu op 11 dollar. En een week geleden nog op 6,38, uh, dus ook een flinke stijging. Uh, dan hebben we nog uh, Dash, maken we gewoon even de top 10 af. Uh, Dash is gestegen van vorige week uh, 86 dollar. Uh, Na nou, 132, en die stond dus een aantal maanden geleden nog uh, rond, rond de 15. Dus dat is ook uh, uh, ja, een belachelijk grote stijging. Dan hebben we de Bytecoin. Uh, niet, uh, niet precies wat het is, maar uh, ja, die blijft ook maar stijgen. Uh, die is gegaan van uh, 0,057 cent naar uh, 0,39. Uh, dat is ook een flinke stijging... Dan hebben we Monero, die is ook de afgelopen dagen behoorlijk uh, omhoog geknald. Uh, vorige week 26,6 dollar en nu 48 dollar. Dus ja, ook bijna verdubbeld. En dan hebben we op nummer 10 Stellar Lumens. Uh, die is gestegen van, even kijken... Uh, 4,7 cent... naar 5,5. Uh, dat is de top 10. Op nummer 11 staat uh, Dogecoin. En dan wil ik ook uh, daarna nummer 12 nog even noemen... want dat is een, op, een opvallende. Uh, Dogecoin is van... Uh, 0,1 cent naar uh, 0,37 gegaan, dus in een week tijd. Oeh, en, en, ik, en... Ik, ik kan me nog herinneren dat die Dogcoin nog echt uh, 0,001 cent was. Maar niet gekocht toen? Ja, had ik dat maar gedaan. Ik weet wel dat Adam Kokesh toen uh, de 200 dollar aan dogcoins had gekocht. Behoorlijk oh, al... op gecast heb ja, dus ja. Uh, uh, ja, die had toen al. Toen was hij van 20 nul naar 17 nullen gegaan. Dus die was van die had op meteen van. Uh, 200 dollar twee ton gemaakt. <laughs> ja. En die wel multimiljonair zijn. dan. <laughs> uh, ja, maar wie wil die door coins kopen? Dat is dan de vraag. Ja, dat, dat is altijd dat is de vraag. En dan hebben we nog de Zcash op nummer 12. Huh? Die was een week geleden 91 dollar en die is nu 240 dollar. Hmm. Um, en die is de laatste maanden echt keihard omhoog geknald, want uh, drie maanden geleden was die nog 30 dollar, oh. dus die is in uh, drie maanden tijd uh, acht keer zoveel uh, geworden. En uh, ja, ook uh, Golem, uh, nummer 13 Augur, uh, nummer 14, uh, op 15 Steam en op nummer 16 Gnosis, die zijn allemaal flink gestegen. Waarbij Gnosis dan, uh, ja, het verschrikkelijke naam, Gnosis, Gnosis, Gnosis, ik denk dat je het Engels degene niet uitspreekt, maar... Ja, dat is uh, uh, kennis, in het Grieks. Uh. Ja, ja, klopt, ja. Die is, uh, dat is de prediction market. Die, is, uh, die bestaat pas sinds 2 mei en uh, die is nu uh, kijk staat nu op 234 dollar terwijl het een week geleden nog uh, um, 120 dollar was. En op dus, 4 uh, mei met welk bedrag zijn ze begonnen? Ja, volgens mij hebben ze begonnen met handelen toen was die uh, rond de 50, 50 60 dollar. Oké. Okay. Uh, Drie weken geleden. Uh, uh. Dus uh, ja, is dus, uh, natuurlijk uh, zijn dit stijgingen waarvan je wel uh, ja, uh, je moet afvragen waar het vandaan komt. Hè? Dat, dat zijn wel bub bubbeltasserelen. <tie> Uh, dus uh, ja, iedereen die, die wil gaan handelen en denk je nou leuk te kunnen verdienen, profiteer wij, profiteer het kan, maar wees voorzichtig, reken jezelf niet rijk en uh, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus uh, dat wilde ik er nog wel even bij zeggen. Ja, maar kijk, als jij nu uh, zeg maar een uh, uh, maand geleden zeg maar, uh, je, en je had dat gewoon, uh, hoppa, even gewoon voor duizend euro aan uh, allerlei alternatieve coins uh, gekocht, dan uh, was dat nu gewoon verdubbeld dus. Dat zou zomaar kunnen als je dat een beetje rustig had of, of nog meer. Ja, ja. Dus uh, ja, er, er zijn in ieder geval een heleboel mensen heel erg blij mee. Bij mij op Facebook uh, er zitten heel veel mensen die uh, into cryptocurrency zijn. Ja, ja, en, ik uh, ook. Ik zag letterlijk foto's met flessen champagne voorbij komen meerdere keren. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat was wel uh, leuk om te zien. Maar zelfs de egel is uh, gestegen, die staat nu op 6 cent. Het uh, is gewoon in een week, in een week tijd van 5 naar 6 cent gegaan. Ja, procentueel een hele hoop. Uh, uh, uh. Um, goed ja, het goud. Is die ook spectaculair gegaan, of. Uh... Uh, 1258 dollar. Oh, wel iets gestegen. Ja, zo, nee. iets bijgekomen, ja. En um, de fertility index. Ja, nou kijk, het is natuurlijk weer uh, ontzettend interessant. Hè? Uh, de onderhandelingen, uh, over, uh, uh, hoe heet dat? Uh, ...samenwerkingsovereenkomst van het kabinet, hoe heet dat? Formatie. Ja, De formatie Deformatie, bedoel ik, ja. Ja, nou, die loopt nogal als troef. En uh, wat we nu al kunnen zien... ...en dan moet je dus voorstellen... Hè, ...dat uh, wij hebben het dan over de fertility index. Dat, gaat dan, index... ...dat gaat over het aantal liters... ...verschoten zaad per geboren kind. En uh, nou, er zit natuurlijk altijd een lag in van negen uh, maanden... Maar uh, goed, met, met dezelfde, met dezelfde uh, technologische snufjes waarmee ook het klimaat wordt voorspeld, kunnen wij dus ook nu in de toekomst kijken van wat de onderhandelingen uh, in de Tweede Kamer uh, voor effect hebben. En uh, wat blijkt, zeg maar, dat mensen zich laten inspireren door, uh, door, door uh, stroeve onderhandelingen. En uh, dus er wordt gewoon minder gemorst. Oké. Okay. Er wordt gewoon veel minder gemorst. Ja, ja dus. Okay. Goed, ja. Nou ja, in ieder geval uh, de cannabis index. Die is eigenlijk een beetje omlaag gegaan in de afgelopen week. Uh, het gaat wel met pieken en dalen omlaag. Maar uh, ja, het is het nu op 118.80. Uh, uh, ja. uh, dan gaan we even naar de staatsschuldmeter. Die staat op 472,8 uh, miljard in het rood. Okidoki. Ja, zometeen meteen hebben we Dennis met een aantal uh, politieberichten. Eerst hebben we nog wat uh, bitcoinberichten. Want ja, die, zoals ik al zei, uh, de bitcoin die is uh, flink gestegen. Uh, bijna 500 euro hè, uh, in een week tijd. Misschien komt het door dit bericht dat het zo gestegen is. Want uh, Australië die heeft een hele verstandige beslissing genomen. Ja, ze beschouwen het als geld nou. En dat was in Australië niet het geval. En dat betekent dat, dat je net als bij het kopen van een... Uh, ja, een radio of een uh, bestekservice uh, of zo, dat je btw erover moet betalen. En dat betekent dus ook als je verkoopt en koopt, dan zit er gelijk meer dan 20% tussen, dat zal daar ook wel zoiets zijn. En dat is natuurlijk, uh, dat maakt het bijna onmogelijk om dan in Australië wat met bitcoin te doen. En uh, dat hebben ze afgeschaft. Maar ik denk niet dat dat, dat, dat nou de grote drijver is. Want als je kijkt naar de premies van waar het meeste betaald voor, wordt voor bitcoin, dan is dat in Japan. Nou... Ik denk dat dat eerder de drijver is. Oké, okay, maar zou dit uh, nu ook in uh, Australië kunnen gaan beginnen. Want wanneer is dit ingegaan? Dat weet ik niet precies, maar ik las het ergens af, afgelopen week. maar oh, Goed, in uh, Japan was dat die beslissing in, uh, tenminste in april uh, was die ingegaan. Hè? Dus als ze nu net in Australië in, in is gegaan... dan zou dat betekenen dat er nu nog meer gaat uh, <laughs> omhoog gaat schieten. Dus gaat, ja. Bitcoin gaat nu al bijna met 100 euro per dag omhoog. Dat was natuurlijk al, werd het al geld beschouwd... Ja, uh, wil niet zeggen dat je nog overal in winkels met bitcoin kan betalen. En dat is meer bij Japan het geval. Uh, ja, Dat het nou gemeengoed wordt. Je kan er uh, vliegtickets mee kopen bijvoorbeeld. En ja, dan is het voor Japanners uh, ook belangrijker om bitcoins te houden. Want dan kunnen ze daar echte dingen van kopen. Ja, mooi, ja. ja. Hoe meer landen erom gaan, uh, des te meer uh, het gaat stijgen, denk ik ook. Hè? Het, het, het gedeelte ja. van de bitcoin wordt natuurlijk bepaald door de vraag na Ja, en ook door hoe legitiem het wordt gezien. En ik begreep nou dat ook uh, Bolt Toyota, die doet mee aan die Ethereum Alliance. Er zijn een heleboel bedrijven weer bijgekomen bij die Ethereum Alliance. Okay. Ja, als dat soort... Als dat soort bedrijven daaraan mee gaan doen. En je kan straks een Toyota met Ethereum kopen. Ja, dan, dat, dat geeft wat legitimiteit aan het geheel. Dat, dat mensen niet meer zo bang zijn dat ze een klop op de deur krijgen omdat ze een paar bitcoins hebben. Zoals je net al zei, je kunt vliegtickets mee kopen. Um, Japanese Airlines die accepteert tegenwoordig dus ook bitcoins. Ja, het gaat binnenkort gebeuren. Oh, zeg maar. binnenkort, binnenkort. Het is nog niet zo ver, maar binnenkort heb het geval. Maar je kon dat al doen bij een of andere website. Kon je al vliegtickets kopen. Ja, dat, het was al mogelijk. Nee, hey, mooi. Ja. Uh, ga ik nu, gaan we nu even naar uh, Dennis toe met een uh, aantal politieberichten. En uh, daarna hebben we nog wat berichten over uh, een financiële strop voor aflossers, van hypotheken... en een bankmedewerker die een beroepsverbod krijgt. Ja. Ja. ja, en dan uh, volgen nu uh, de politieberichten. Enge man met een zwart-geel uh, uniform gesignaleerd Ja, ik heb hier een, <laughs> een paar politieberichten. Maar Dennis, uh, ja, jij bent toch de man van de politieberichten, je, je, hebt er iets, ja. je hebt er iets mee, hè? Ik ben een fan van de politie, ja. dat weet iedereen hè, die mij kent. Ja, ja. En vooral als ze dit soort dingen doen. Stel. Nou, er was een wijkagent, uh, die was op zoek naar een uh, lockfiets. die uh, was gestolen... Uh, de, de agent dacht de fietsendief op het spoor te zijn, staat hier in het artikel. Maar hij had pas later door dat het gps-signaal uit zijn eigen bus kwam. Dat is gebeurd in, uh, in Leiden. Uh, dus uh, op de Facebookpagina van de politie Leiden Noord beschrijft een collega... hoe de wijkagent die dag een politiebus meenam vanaf zijn bureau. Tijdens het surveilleren krijgt de man van collega's te horen dat de fiets in beweging is... Volgens het GPS-systeem is de fiets zelfs in de buurt van de wijkagent. Ja, nou, daarachter volgt hij hem en op een gegeven moment denken ze dan uh, dat ze hem opgespoord hebben in een busje. Maar het busje gaat lopen, geen fiets. Kijkt hij nog een stukje door en op een gegeven moment komen ze dan achter dat hij zichzelf uh, aan het achtervolgen is. Net als een hond die zijn eigen staart zit, uh, <lacht> zeg maar. Dus uh, ja, wel laten maar hopen dat dit uh, niet representatief is voor, uh, voor de politie. Nou, ik denk het wel natuurlijk, hè. <lacht> ja, nou, inderdaad. als hij het bericht leest, inderdaad, dan denk je inderdaad, een sukkelige agent. Maar ja, hij heeft wel weer een, uh, een zijn Naam te zeggen een burger lastig gevallen. Ja. Ja, ja ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, die, die uh, lokfietsen en zo. Want aan de ene kant denk uitlopen, ik, ja, we zijn in ieder geval met uh, echte criminaliteit uh, bezig, met fietsendiefstal. En niet, uh, zeg maar, allerlei bonnen uitschrijven en uh, slachtoffeleuze misdrijven. Aan de andere kant denk ik, ja, er zijn zoveel fietsen die worden gestolen waar, waar, niks, waar, waar niemand achteraan gaat. En dan nu gaan ze er zelf in neerzetten. Maar ik, ja, ik denk toch ook dat het meestal dat er een beetje dezelfde mensen zijn die al die fietsen stelen. Dus als je hier een fietsendief mee uh, oppakt, dan uh, zul je ongetwijfeld fietsendiefstal in de toekomst. Uh, uh, daar wel mee voor kunnen voorkomen. Nou ja, ik weet niet, maar de laatste paar keren dat er van mij een fiets gejat was, was het gewoon door de politie zelf gejat, of nog beter gezegd, in opdracht van de politie gejat. Daar had ik hem gewoon bij station gezet, netjes in de fietsenstalling, en dan ja, hebben ze daar even grote schoonmaak gehouden en alles, alle fietsen weggeknipt die van enige waarde zijn, weet je wel. Dan hebben ze als excuus van, nee, we halen alleen de fietsen weg die buiten de, het rek geparkeerd zijn. Nou ja, in werkelijkheid is dat dus totaal niet zo. Dus ja, ja echt de laatste vijf keer dat er voor mij een fiets gejat is is het altijd uh, dat ik hem weer op kon halen bij het uh, bureau voor een paar tientjes boete moest ik dan betalen weet je wel ja, het zijn net als dieven, zijn het ook maar gewoon mensen, agenten. Ja, dat, dat, dat sowieso, maar ja, dat vergeten mensen nog wel eens, want ik zag laatst ook weer een bericht over, uh, toen uh, Feyenoord uh, geen kampioen was geworden, de week, de week voordat ze uiteindelijk alsnog kampioen werden, dan waren er wat, uh, wat reddetjes hier in de stad, en uh, ja, de politie, de ME schijnt toen nog al huisgehouden te hebben, en uh, toen waren er ook allemaal nieuwsberichten over, en uh, van geen stijl en zo, en ja, dat zag ik die reacties, en dan zie je toch mensen gewoon een, een blind vertrouwen hebben in de overheid, van, ja, het is sla je eus niet zomaar, weet je ja, als je dat bij aanneemt, dan, hè, dan kun je natuurlijk euh, dan kun je vanuit gaan dat er nooit iets fout gaat. Omdat nooit heeft een agent ooit onterecht iemand geslagen, weet je wel. Ja, dan denk ik van, uh, hoe kun je nou zo... Uh, hè, dat zijn inderdaad ook maar gewoon mensen. Dus zelfs als je geen libertariër of anarchist bent en uh, daar heel sceptisch tegenover staat, dan zou je toch in ieder geval moeten denken van, nou, het zijn ook maar mensen en die, die doen ook wel eens een keer wat fout. Maar mensen hebben toch een... Uh, een heilig vertrouwen in de overheid. Ja, ja, ja. dat is het, uh, inderdaad het probleem. En dat brengt ze nog even bij het volgende bericht. Ja. Uh, ja, ben je lekker aan het crossfietsen, dan uh, hebben ze in één keer een lijntje over de baan gespannen. Ja, dat is in Hezen, uh, in, Heuze, in uh, Brabant. Uh, daar is een probleem in het natuurgebied, de Staabrechtse Heide, <laughs> waar ik nog nooit van gehoord had. En daar zijn mensen die met een, motor, uh, een motocross bezig zijn, uh, daar in de natuur. Uh, want ja, je mag blijkbaar wel van de natuur genieten, maar niet op die manier. <laughs> en uh, <laughs> nou, daar is ga je geluidsoverlast te zijn, wandelaars hebben er last van. En daar hebben ze nu een geniale oplossing voor bedacht. Dat als je daar voorbij rijdt, uh, dan geeft je een stopteken en dan uh, vervolgens wordt er een touw gespannen uh, op de plek waar jij langs wil rijden. Dus daar is nog wel uh, wat ophef over nu, want uh, ja, dat lijkt mij ook uh, levensgevaarlijk lijkt het eigenlijk. Uh, je kunt natuurlijk iemand, uh, iemand kan gewoon een enorme ongeluk krijgen als die daartegen uh, tegen rijdt. Ik neem maar aan, niet een ijsje op nekhoogte hè? Nee, dat zou er nog bij moeten komen, okay. maar... Uh, ja, het was wel op een hele dubieuze hoogte in ieder geval. Uh, ja, ja, ja. Dat je er echt tegenaan kan knallen, maar dat zal natuurlijk ook wel de bedoeling zijn. Maar ja, ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar echt een uh, behoorlijk draconische maatregel. Ja, ja. Ja, zelf zagen ze het probleem uh, nog niet ervan in? Nee, ik geloof het niet, nee. <laughs> dus, uh, ik, ik kan me toch niet voorstellen hoe dit er dan doorheen komt. Uh, Niemand bij de politie zelf is die zegt van, jongen, gaat dit niet een beetje te ver? Of ze, of ze denken dat het veilig is, maar ja, er waren al diverse reacties van uh, volgens mij een, een andere brancheorganisatie of een, een vereniging van motorrijders of iets dergelijks. Die, uh, die had al gezegd van, nah, dat was gevaarlijk en je uh, hebt toch ook die, die paalse gehad die ze allemaal mogen doen als je als auto niet uh, ergens doorheen mag rijden. En uh, heb ik wel eens filmpjes gezien dat die paaltjes net omhoog komen als er een auto boven zit en dan word je gewoon uh, gelanceerd. Dan vlieg je gewoon uh, twee meter lucht in. Dus uh, oh, ja, ja daar, daar deed het mij een beetje aan denken. Maar, maar het is allemaal voor onze uh, veiligheid natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Ja. Of in dit geval tegen de geluidsoverlast. Ja, want de, de enige misdaad is gewoon een beetje meer herrie. Weet je wel? Ja. Ja, ja de jagers mogen natuurlijk wel gaan schieten. daar uh... Ja, het is een beetje selectieve verontwaardiging allemaal. Ja, we gaan we even verder. Uh, de politie... Verspreid bewust nepnieuws. Om verdachten ja. uit de tent te lokken. Hmm, ze zijn wel heel erg met de uitlokking bezig hè, de laatste tijd. <laughs> waar, waar vond dit allemaal plaats? Ja, dit heeft plaatsgevonden in, uh, in ieder geval in het noorden. Uh, ja, Het ging om dat de politie heeft in 2016 het Dagblad van het Noorden... bewust zien van onjuiste informatie... om een potentiële verdachte uit de tent te lokken. Een potentiële verdachte, dus hij was nog niet verdacht. Uh, ja, waarschijnlijk was het een verdachte... en uh, hebben ze het verkeerd opgeschreven, dat uh, denk ik. Maar uh, de informatie op betrekking op een zogenoemde doorbraak... in het recherchewerk was onderdeel van de reisstrategie van de politie. Uh, het is, als je het verhaal leest, is het net die tijd de film of zo. Ja, dat is een potentiële verdachte... Laat staan een verdachte, Ik bedoel, er is nog niet een bewijs, maar ze verdenken iemand. Nou ja, ja dat is natuurlijk ook een heel dom korte termijn uh, iets, want ja, het kan misschien een paar keer werken, maar als dit vaker gebeurt, dat het ging erom dat ze een bericht dus in de krant hadden gezet, mogelijk doorbraak en mishandelingszaak van prostituee, maar dat was dus helemaal niet zo. En dat hadden ze dan, uh, die krant hadden ze bij hem in de portiek gelegd zodat oh, okay. hij dat zou zien en dan uh, maar dan denk ik van ja als je dat een paar keer doet en dan dan, dan dan de volgende keer leest iemand zoiets in de krant en die denkt dan van ja het staat daar wel maar misschien is dat gewoon de tactiek van de politie dus dit uh, ondermijnt heel erg het vertrouwen in uh, in de politie en uh, daarom hoop ik dat ze dit uh, uh, ja gewoon veel blijven doen. Hebben ze dit dan uh, gewoon in één exemplaar van die krant gedaan of in uh, alle exemplaren? Nee, nee, dat hebben ze, gewoon, ze hebben het bericht zeg maar, aan de redactie van de krant gegeven. Die heeft het erin gezet. En toen hebben ze vervolgens hebben ze die, hebben ze een exemplaar van die krant hebben in de politiek gelegd. En toen werd zijn telefoon en internet afgetapt om te kijken of het artikel hem bezorgd maakte. Dat was eigenlijk uh, de, de, de, de poging die ze deden. Dat bleek uiteindelijk onvoldoende belastend, maar de politie gaf niet op. Twee undercoveragenten gingen naar het huis van J en deden zich voor als familie van de prostituee. Dus het slachtoffer zo uh, maar was. Uh, ze wezen hem nog een keer op het krantartikel en zeiden dat hij zich aan moest geven. Dat deed hij niet. Hij werd alsnog opgepakt. Zaten dan volgens. Tegen ja. TGJ is vijf jaar zo hard. Dus ik denk dat ze probeer dat ze zoiets hadden van nou, we weten dat hij het gedaan heeft, maar we hebben geen bewijs. Ik, ik geloof dat uh, dat, dat uh, het idee is. En, uh, maar het is een beetje een onduidelijk verhaal. En dan zegt wel de hoofdredacteur van de krant, Evert van Dijk, uh, dat het vertrouwen is geschonden en we zullen nog alerter moeten zijn op wat de politie ons vertelt. Dus voortaan niet gewoon alleen maar persberichten doorpubliceren zonder zelf onderzoek te doen. Maar ja, hoe ga je dat controleren als de politie iets uh, zoiets zegt. Dat is uh, dan natuurlijk nog wel de vraag, maar... Ja, dit is een heel vreemd uh, verhaal, hè Jan? Ja, ik denk als ik een advocaat was, dan, dan zou ik denken van, uh, nou, uh, die zaak heeft de politie verloren. <laughs> Daarom, ja, ik zou in ieder geval denken van, ze hebben blijkbaar geen echt bewijs als ze dit vergeten Nee, doen. dan gaan ze gewoon zelf bewijs creëren, en dan nog mensen undercover. De man die reageert gewoon niet op, waarschijnlijk is hij gewoon <laughs> niet schuldig of zo, weet ik veel. Goed, ik ken natuurlijk niet genoeg details daarover, maar... Uh, nee, maar nou, ik zet me ook over dat dit blijkbaar mag, want uh, yeah. ja, ik zou, ik zou denken wat denkt de rechter als jij verdacht wordt van moord en jij komt daar en uh, ja, ze komen met het bewijs aan en het bewijs is dan dat ze hebben gedaan alsof ze de, de, de dader al eerder hadden gevonden en toen hebben we jouw telefoon afgetapt en toen heb jij tegen een vriend van jou gezegd van uh, uh, oh shit uh, ze, hebben, ze, uh, ze gaan me binnenkort oppakken want uh, ik heb het in de krant gelezen dat er een doorbraak in de zaak is. En is, dat dan, is dat dan een bewijs of zo? Ja, het, is, het is wel heel vreemd uh, ja. eigenlijk. Ja, nou ja, wat ik, wat ik eruit op maak... is dat hij er juist niet op reageren. Ja, waarschijnlijk uh, had hij die krant op de stoep zien liggen... en uh, heeft hij gewoon weggegooid. Dat kan ook nog. Ja, maar iedereen met meer de drie s die gaat sowieso als je een moord gepleegd hebt... ga je dat niet met mensen bespreken. Nee. En sowieso niet aan de telefoon. En sowieso niet op, op zo'n moment. Want uh, ja, dan ga je er toch vanuit als er een doorbraak is dat ze jou op het spoor zijn... en dat je waarschijnlijk wordt afgeluisterd. Ja, uh, dus uh, uh, uh, ja, dat uh, dan gaan ze er wel vanuit dat je een enorme dombo bent uh, natuurlijk. Nou goed, jij gaat er dan vanuit dat ze, dat ze juist zijn in de verdenking van die persoon. Dat, uh, nou in ieder geval denken zij zelf wel dat hij het echt gedaan heeft, want ze hebben hem alsnog gearresteerd. Uh, ja, dat, uh, ze, zullen dat niet, ze zullen dat niet zomaar bij willekeurig iemand doen. Ik denk dat ze wel het idee hebben van, nou ja, we weten dat hij het gedaan heeft, maar uh, we kunnen het niet bewijzen. En ja, je bent, wordt natuurlijk aannemen dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Maar het lijkt me stug dat ze dit zomaar bij iemand gaan doen. Ik denk juist dat het een geval is geweest waarbij iemand, uh, dat lijkt mij het meest logisch waarbij iemand... Uh, nou, ze dus, kunnen heel vaak in een tunnelvisie zitten, hoor. En dan ja. hebben ze gewoon een verkeerde gedachte. Ik bedoelde... Ja, dat is ook wel... Je putt een moordzaak. Niet voor het eerst. En, ja, het is inderdaad niet voor het eerst, nee. En daar heb je al weer gelijk. Het <laughs> zijn ik ook maar gewoon mensen. Iets, iets te goed van vertrouwen aan de politie. Dat is voor het eerst dan, maar ja. Vooral als de eerste keer zijn. <laughs> ja, precies. En het is natuurlijk de overheid. De slechtste kwaliteit voor de hoogste prijs... Is voor de meest onredelijke lonen denkbaar. Dus, ja. Uh, ja. een monopolie, dus uh, ja... je ja, aan de kwaliteit van het product. Daar kun je sowieso twijfelen. Ja, over, uh, over lonen gesproken. Ja, ja, ja, we hebben zo meteen nog even een berichtje over de, uh, ja, de EU. Maar uh, eerst gaan we nog even naar een ander bericht. Een bankmedewerker krijgt een beroepsverbod vanwege het begluren van de rekening van zijn schoonouders. Oeh. Ja, het is altijd, ik vind weer zo'n voorbeeld, hebben we het al eens eerder over gehad. Dat bijvoorbeeld de overheid die manipuleert de rente enorm via de centrale banken. Maar dan gaan ze een schuldige zoeken. De, de commerciële banken. Eh, die krijgen dan vanwege die Libor eh, manipulaties. Krijgen die, en dat is eigenlijk veel kleiner. Krijgen die dan met een heleboel tantan. Krijgen ze boetes opgelegd. En eh, goudmanipulaties is natuurlijk ook het geval. Dan krijgen ook een aantal banken voor het, het fixen van de goudprijs. Tijdens de optie expiratie krijgen ze een, een boete opgelegd. En het is altijd zo, als de overheid iets heel groot doet, uh, iets schandaligs op een enorme schaal, dan gaan ze een klein partijtje zoeken om daar uh, die helemaal de oren te wassen. Ja, ja, ja. En dat is nu hier natuurlijk ook weer zo: dat de overheid die zit natuurlijk in iedereen zijn bankrekening te kijken. Dat, uh, uh, het zou precies in de gaten wat je verdient en uh, of je het door allemaal belasting betaalt. En ze weten al, als je belasting invult, wat je precies uh, op je bank hebt staan. Krijgen ze gewoon doorgegeven. En dan, wat vinden ze dan? Een bankmedewerker die gluurt in de rekening van zijn schoonouders. Nou ja, dat is natuurlijk gelijk. De hele tuchtcommissie wordt erbij gehaald. De Stichting Tuchtrecht Banken. En dan wordt er gezegd, ja... Uh, hij krijgt, hij, uiteindelijk krijgt hij maar een berisping. Want het is... Uh, ja, hij, hij had zijn bankiers eet geschonken. Dat is ook altijd een uh, grote red flag als je uh, mensen hun. Uh, als die een eet moeten gaan afleggen. Uh. Dat, dan, dan vertrouw ik het al nooit. Er is natuurlijk een heleboel misgegaan. Nou, ja, we gaan het fixen door niet door de bail-outs weg te halen, waardoor bankiers enorme risico's nemen. Nee, we gaan het fixen door ze een eten laten afleggen. Nou, dat gaat ontzettend helpen. En uh, nou ja, hij kreeg nou. vanwege <coughs> de persoonlijke omstandigheden kreeg hij alleen een reprimande. En uh, ja, ze moeten een eet afleggen waar, waar ze beloven het klantenbelang centraal te zetten, geen misbruik te maken van kennis, toevertrouwde informatie in geheim te houden en belangen zorgvuldig af te wegen. Uh, dat is natuurlijk precies wat de overheid allemaal schendt in uh, enorme ja, uh, hoeveelheden. Maar ja, dat is een beetje de, de manier, want ik denk dat, ze, dat er iets achter zit: van ja, de onderdaan heeft natuurlijk wel door. Dat er, dat er iets niet klopt dat in genaaid wordt. Het zij met de rente, het zij met de inflatiecijfers en de goudprijs, het zij met uh, uh, spionage. En dan gaan ze altijd, net zoals WhatsApp, WhatsApp bijvoorbeeld ook. Nou, de overheid zit natuurlijk iedereen af te luisteren op het internet. En dan gaan ze WhatsApp beboeten, omdat die informatie van de klanten had gedeeld met Facebook. Dat uh, denk dat is eigenlijk wel vrij onschuldig. En WhatsApp is dan natuurlijk ook nog een... Een dienst die encrypt, met encryptie uh, chatten toestaat. Dus uh, ze, ja, ze, ze nemen hun eigen zondes. En dan gaan ze een heel klein commercieel partijtje pak, uh, pakken. Die, de, die dezelfde zonde in veel kleinere vorm beraten. En die gaan ze een beetje de oren wassen. Ja, klopt. Ja. Is, uh... Dus bij dit soort dingen moet je altijd een beetje... Als je zo'n berichtje leest moet je denken... Nou, waar, uh, waar is de overheid dit zelf aan het doen? Was, deze was zo'n uitspraak De uh, overheid... Uh, protects retail en kills wholesale dus het is ook zo dat ze op kleine schaal zijn ze zogenaamd gaan ze moorden ga tegen en mishandelingen dat soort dingen maar op grote schaal doen ze het zelf enorm en dat is ook bij bijvoorbeeld in Amerika de, de politie heeft afgelopen jaren meer gestolen van de burger dan alle inbrekers bij elkaar ja, ze, ze kunnen het gewoon altijd op grote schaal doen, de overheid. Ja, de steden, dat was dan dat civil forfeiture. Ja, civil forfeiture, ja, zoiets dat, dat, dat als iemand van drugs die hoeven dat ze dan gelijk zijn auto in beslag mogen nemen en ja. Uh, yeah. Als je een hark verkocht hebt, dan ben je medeplichtig aan een wietplantage. En dan mag er ook van alles gestolen worden. En dat breidt zich natuurlijk steeds meer uit, omdat ja, uh, je kan er toch niks tegen doen. En het is heel voordelig voor de politie. Maar er is ook nog een fiscale strop voor uh, de aflosser van hypotheek. Uh, ja, dat is ook zo mooi. Dat de overheid heeft natuurlijk een aantal jaar geleden hebben ze verplicht gesteld dat mensen hun hypotheek moeten aflossen. De aflossingsvrije hypotheek is niet meer toegestaan. En dat was omdat de hypotheken in Nederland zijn heel hoog vergeleken met het buitenland. Die komen niet boven de 80% van de executiewaarde uit vaak. Maar in Nederland was dat... Zeker voor de bubbel was het, was het gewoon 110%, 111%. Word je de kostenkoper er ook nog bij financieren. En als je wilde ook nog een badkamer verbouwen, dat was ook allemaal te financieren. En nou zijn ze dat terug gaan draaien. Dan willen ze dat mensen meer af gaan lossen. Maar nou, als al die, nu al die mensen gaan aflossen, dreigt er opeens een enorme fiscale strop voor ze. Ja, dat is natuurlijk ook weer geen toeval. Want het, het was eigenlijk zo gedaan dat als jij bijvoorbeeld 10.000 euro per jaar aan rente betaalde. Dan eh, mo moest je daar, voordat je uh, van de belasting aftrok, moest je daar eerst je eigen woon woonforfait van afhalen. En eigen woonforfait, dat is weer een heel raar begrip, maar dat is de prijs die je eigenlijk betaalt aan huur aan jezelf. Dus ze zeggen eigenlijk van ja, jij verhuurt je huis ja, toevallig aan jezelf, maar dat eigenlijk, zijn eigenlijk inkomsten en daar moet belasting over betaald worden. Want als je het aan een ander zou verhuren, dan was het ook het geval. En. <coughs> Uh, dus dus 10.000 euro rente, moest je 3.000 euro eigen uh, woonhuurwaarde uh, hu voor ver van aftalen, dan mocht je maar 7.000 aftrekken. Maar dan kon het natuurlijk gebeuren, als je het helemaal afgelost had, dan moest je opeens belasting gaan betalen over die 3.000 uh, huurwaarde voor ver. En dat ze tot nu toe hadden ze dat kwijtgescholden, oftijd, dat, uh, dat hoeft dan niet, dan mag je naar nul afronden. En dat gaan ze nou opeens weer terugdraaien. Dus als je het helemaal af hebt gelost, dan krijg je toch opeens een strop. En je hebt niet de keuze. Om je rente niet af te trekken. Je, je, je moet je rente aftrekken. Eh, en daarmee moet je ook gegarandeerd die, uh, die uh, belasting gaan betalen van dat huurwaarde. En dat is natuurlijk eigenlijk het algemene principe. is: De overheid duwt iedereen een bepaalde richting op. En dan pakken ze daar, en dan zit het, als er eenmaal een hoop geld zit, dan gaan ze de regels veranderen. En dan pakken ze daar, uh, ja, pakken ze daar, daar dat grote, die grote sloot geld die daar ligt. En dan heb je natuurlijk weer de Kamer, die gaan uh, zeggen van, uh, ja, het kan niet en er moet wat gedaan worden. En dan uh, gaan een beetje zo'n spelletje spelen dat ze het allemaal vreselijk vinden en voor de burger opkomen. Maar ondertussen doen ze dan niks aan. Uh, ik verwacht het niet, nee. Het zal allemaal omgekocht worden met, uh, nou, dan krijg jij uh, deze nieuwe ecoduct, krijg je dan. En dan, uh, dan moet je maar uh, meestemmen. Zoiets altijd. Ja. Nee, goed, dan gaan we zo meteen even naar een uh, aantal uh, buitenlandberichten toe. Maar eerst, uh, zijn we nog even met Dennis bij de Europese Unie om te kijken wat daar allemaal gebeurt. Uh, daar is natuurlijk ook weer uh, de gebruikelijke ellende. Uh, de Europese Commissie uh, die zegt het volgende: Nederlands moet flex en ZCP aanpakken. Oh jee. Ja, ja hier word ik uh, weer hier word ik van dit soort berichten. <laughs> dus uh, de overheid maakt het natuurlijk hartstikke moeilijk voor bedrijven om mensen. Uh, uh, ...vast in dienst te nemen, omdat er gewoon heel veel risico's zitten. En uh, daardoor is uh, grote markt opgekomen voor flexwerk... ...en uh, uh, zijn steeds meer mensen als zzp'er aan het werk. En ja, dat is de overheid natuurlijk een doorn in het oog... ...want die mensen die betalen allemaal uh, veel minder premies en uh, belastingen. En uh, daar is veel minder controle op, dus uh, ja, de Europese Commissie vindt dat ook maar niks. En uh, ja, die, um, die wil dat mensen meer uh, vastigheid krijgen... en uh, ja, maar dat, dat willen ze dan niet doen door, zeg maar, de, de arbeidsmarkt een beetje te versoepelen, de arbeidswetgeving. Maar, um ja, dat door het moeilijker en onaantrekkelijker te maken om uh, als ZZP'er aan het werk te gaan. Of als flexwerker. Dus uh, ja, dat is... Uh, ja, dan moeten mensen weer een andere uitweg vinden. En uh, ja, het is gewoon... Uh, ja, de enige hulp die ze eigenlijk kunnen bieden is gewoon zich er niet mee bemoeien. Maar ja, dat zit er, dat zit er natuurlijk weer niet in. Nee, ik snap ook niet waar ze zich druk om maken. Ja, natuurlijk vanuit hun uh, perspectief. Ze, ze willen natuurlijk controleren. Hè. Dat is een... Uh, zo zitten ze aan elkaar. Want het is het natuurlijk heel vervelend als mensen te flexibel zijn en hun eigen... Uh, pad ja. kunnen kiezen, ja, dat, dat houden ze natuurlijk niet van. Nee. Ja, maar het is zo ironisch, want uh, zeg maar, mensen gaan juist uh, als ZZP'er werken vaak, omdat ze geen zin hebben in, in al die regels en de belastingen die je in loondienst moet betalen. En, uh, en dan vervolgens uh, worden ze gezegd, ja, maar nu uh, ja, moeten we je bescherming gaan bieden. En dan uh, staat hier ook aan het eind van dit artikel van het net al zet. uniek is de oproep van de Europese Commissie trouwens niet. Ook DNB riep ons onlangs nog op om de regels voor ZZP'ers en mensen in loondienst meer gelijk te trekken. Maar dat bedoelen ze dus niet uh, dat ze dat gewoon uh, een arbeidscontract een beetje soepeler gemaakt moeten worden. En uh, dat mensen dat meer zelf met de werkgever moeten kunnen regelen. Maar daar bedoelen ze mee dat het voor ZZP'ers net zo vervelend moet gemaakt, gemaakt moet worden. Zodat mensen weer gewoon in loonies werken. Dus uh, ja, dus, uh, ik hoop dat er hier niet veel vertelt. Maar uh, ja, de, die ZZP'ers uh, gaan sowieso hard aangepakt de komende jaren. Dat uh, kan, kan niet uitblijven. Ik had eerlijk gezegd al het afgelopen kabinet verwacht dat ze dat ze daarmee zouden beginnen, maar dat is dat is nog meegevallen. Ja, goed, ja, nee, we hadden nog een EU-berichtje. Een, EU berichtje. een Facebook boete. 110 miljoen euro. En wie mag die betalen, Facebook? De klanten van Facebook uiteindelijk, natuurlijk, ja. Oh, je meer reclame. Ja, ik, uh, nou nee, ja, de klanten, dus de adverteerders. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. wij, zijn, wij zijn geen klanten van Facebook, hè, wij zijn het product. Oh, ja, natuurlijk, inderdaad, ja, wij staan in een etalage. Ja. ja, nee, uh, het is uh, te hypocriet voor woorden, maar toen de EU, uh, wat, uh, toen de Facebook de... Um, WhatsApp heeft overgenomen een paar jaar geleden, in 2014, hebben ze volgens de EU onjuiste en misleidende informatie gegeven. Want Facebook verklaarde toen de tijd, staat hier, dat uh, gebruikersaccounts van Facebook en WhatsApp... onmogelijk op een betrouwbare manier aan elkaar uh, gekoppeld konden worden. Natuurlijk uh, kan dat wel. Um, en er staat hier ook uh, vorig jaar, dus, dus bleek echter dat dit niet zoveel problemen opleverde. WhatsApp kondigde toen een wijziging van zijn gebruikersvoorwaarden aan... waardoor het mogelijk werd om telefoonnummers van WhatsApp-gebruikers te koppelen aan Facebook-profielen. En uh, ja, de commissie is dan uh, heeft geconcludeerd dat het in 2014 eigenlijk al technisch mogelijk was... En ja, dat Facebook werknemers dat wisten, dus het komt er eigenlijk op neer dat ze hebben gelogen daarover. En, en nu krijgen ze dan een boete. En dat is natuurlijk omdat de overheid zich enorm druk maakt om onze privacy. Daar zijn ze zo begaan mee. Dat, uh, ja, dat is helemaal niet omdat ze gewoon geld willen. en uh, daar heeft het niks mee te maken. Nee, zeker. Ja. Maar de overname wordt niet teruggedraaid uh, gelukkig. Dat, uh, dat zou ook wel erg ver gaan. Maar de overcommissie wil met haar vrij hoge boete een signaal geven dat bedrijven in Brussel aan alle overnameregels moeten voldoen, staat hier. Inclusief de verplichting om juist informatie vertrekken, uh, te verstrekken. Al dus mededingingscommissaris commissaris Margreet de Verstager. Het is natuurlijk überhaupt al krankzinnig dat er zoiets bestaat als een mededingingscommissaris die gaat beslissen of het een ene bedrijf wel of niet een ander bedrijf uh, uh, over mag nemen. Maar uh, ja... Uh, dit, uh, dit, ik denk dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt. Ook met de geld, uh, de financiële tekorten en dergelijke die er dadelijk weer aan gaan komen. Er zijn natuurlijk makkelijke doelwitten, want uh, zeker Facebook uh, die heeft geld zat. Dus uh, ja, dat is dan, uh, die hebben een groot, uh, groot target uh, op hun rug. Uh, Vaak is het gewoon een beroving. Facebook is uiteraard, ja. Facebook is beroofd. Ja, 110 miljoen euro is uh, groter dan, uh, dan een bankroof. Maar ja, ze zullen er niet, uh, uh, zullen er niet uh, heel erg van wakker liggen, maar het is wel vervelend en uh, ja ontdekt natuurlijk. Nee, het is zover dan de EU-berichten. We gaan nog even de agenda doornemen. Daarna gaan we verder met uh, de buitenlandberichten. Uh, vorige week hadden we een melding gemaakt van uh, de boekpresentatie van Frank Karsten. Nou, die is dus afgelast en uh, die zal op een nadere te bepalen tijdstip weer gehouden worden. Dat uh, krijgen we natuurlijk uh, nog te horen. Uh, dus die uh, boekpresentatie van uh, Frank Karstega op 2 juni gaat dus niet door. Ja. Uh, wat er in ieder geval wel doorgaat is uh, op 31 mei uh, de tegenpolen Anne Fleur Dekker uh, versus uh, Jens Ramatarsi. Dat is een openbaar evenement dat georganiseerd wordt door de Jonge Democraten Rotterdam. En dat zal gehouden worden dus op uh, woensdag 31 mei van uh, half 8 tot uh, half 11. En je moet je dan aanmelden bij de website van de Jonge Democraten Rotterdam... En het hele evenement vindt plaats in de Unie, in Rotterdam. De dag daarna, 1 juni, dan is de LP-tour. En dan uh, ja, hebben ze een leuk evenement uh, dat openbaar is en gratis. En dat gaat dus over de robotrevolutie. En wordt aan elkaar gepraat door Arno Inen. En het wordt georganiseerd door de Libertarische Partij. En het vindt plaats op donderdag 1 juni van half acht tot 10 uur in de Tolhuistuin aan de IJ-promenade in Amsterdam. Dan, ja. Nee, goed, dan gaan we weer even verder met uh, de berichten. Zoals ik al zei, hebben we een aantal uh, buitenlandberichtjes uh, over allerlei dingetjes die uh, buiten Nederland zijn gebeurd. Ik heb hier een uh, bericht over dat de mensen boos zijn op een speldbericht over uh, de aanslagen in Manchester. Uh, we hebben ook nog Trump, uh, wat een en ander over... Uh, Melden valt. Uh, die is natuurlijk op buitenlandreis geweest. We hebben de Cubaanse Libertarische Partij. Ja, die is recht. En. Rally in Brazilië. Hier gaan we even naar de, de speld toe. Er zijn een aantal mensen boos geworden over een bericht van de speld. Dus een satire-website voor degene die het. Uh, kennen. En er was een bericht gepubliceerd over, naar aanleiding van de aanslagen in Manchester. De titel luistert als volgt. Niet te vroeg oordelen. Misschien had de dader van Manchester wel een heel goede reden om de aanslagen op die kinderen te plegen. Ja. ja. En uh, laten we even het onderzoek van de politie afwachten voor uh, iemand die zich niet meer kan verdedigen met de grond gelijk te maken. Ja, ja. ja. Uh, redelijk, ja. ja. ja. Nou, en uh, we weten natuurlijk allemaal dat uh, De Speld is een uh, satirische website. En uh, volgens mij hebben we al een keer eerder over gehad hè, wat de functie van satire is. Het, uh, het maakt het verwerken van gebeurtenissen en, uh, en uh, vooruitgang uh, draagelijk. Bijvoorbeeld uh, laten we zeggen als uh, uh, Joep van het Eck in de jaren tachtig een iets mildere conferentie had gehouden over de bucklerdrinker. Wat gewoon een nieuw fenomeen was: alcoholvrij bier. En hij had hem niet een bucklerlul genoemd. He, dan hadden we gewoon zonder schuldgevoel aan het alcoholvrij bier gezeten. Maar dat deed hij niet. Uh, hij was iets te fel, zeg maar. Nou ja, goed. In elk ander land was alcoholvrij bier geen enkel probleem. Daar gaat het op zich uh, niet zozeer over, waar het dan om gaat. Is satire is. Uh, weet je, er gebeurt gewoon heel veel door zo'n week. En ja, je hebt gewoon ook een beetje satire nodig om uh, het allemaal bij te kunnen benen. Maar het liefst dan, zeg maar, hè, dat, uh, dat niet elk product uh, sterft op de markt. Maar waarom ik heb uh, uh, bedacht van waarom dit uh, artikel interessant is, is uh, nou ja, gewoon, uh, dat toch even een licht laten schijnen over het fenomeen van die Twitter-warriors, uh, die dan ja, mensen gaan afvallen terwijl ze hun dingetje doen. Ik bedoel, dit is waarom de speld er is. En dan ga je zeggen van uh, schaam jullie. En uh, eerst verwijderen en dan rustig over nadenken in een triest dit. Weghalen, gaat te ver. Niet too soon. gewoon ontzettend ongepast over de rug van dode kinderen. Satire, oké, okay, maar dat is dit niet. En dit is wel satire. En dit wordt dan geschreven door Thomas den Hollander... ...die met een sjaal op zijn uh, Twitter uh, account staat. Een, een fucking uh, hipster. En zo gaat het nog wel even door... En ik heb, zeg maar, satire nodig voor, eh, zoals, zoals ik al zei, hè, om een beetje met het nieuws om te gaan. Eh, voor een deel is het nieuws ook gewoon saai, maar als het niet saai is, weet je, dan, en het komt ineens binnen, ja, maak er dan een goede grap over. Hè? Daarvoor kijk ik ook naar oude, oudejaarsconferenten en weet ik voor wat. Ja, maar dat, dat begrijpen deze mensen dus niet. En ze denken dus dat ze het recht hebben. Om de speld, de, de, de schrijvers van de speld, iets aan te manen. En uh, dat is natuurlijk niet zo. En het, het, van, uh, dit komt gewoon vaker voor. Sterker nog, bij de aanslagen in Manchester zijn ook een aantal mensen uh, van de media, uh, die een grap hadden gemaakt, die uh, eruit werden gepikt, en gewoon uh, lastiggevallen, uh, bedreigd en dat soort dingen. En uh, dat is vrij zieke shit. En, en dat is natuurlijk ontzettend raar als je als twitteraar iemand uh, van zieke humor of weet ik veel wat uh, uh, beschuldigt. Kijk, ik begrijp uh, dat je een uh, bepaalde primaire reactie hebt op, uh, op ingrijpende gebeurtenissen. Dat je denkt van dit kan mij ook gebeuren, zo'n aanslag bij een Ariane Grande concert. Of uh, hoe zit het met mijn kinderen? En dat maakt het dat het natuurlijk allemaal heel erg uh, eng wordt. En wat, ze, wat mensen dan gaan doen op Twitter, is ze gaan hun uh, woede met elkaar verzamelen. En dat heb gewoon geen nut, zeg maar. Want uh, in wezen stel je je dan eigenlijk ook op als een soort terrorist. Want mensen kunnen gewoon verschillend reageren op uh, heftige gebeurtenissen. Van uh, verdriet naar uh, blijdschap. En er zit een bepaalde range in. Maar wat je dan gaat doen met zo'n uh, zo boze Twitterbericht... is je gaat iemand verplichten een bepaalde emotie en een bepaalde toon aan te nemen. En dan ben je gewoon met hetzelfde ding bezig als een fucking terrorist. Die willen angst inboezemen... Waardoor je gedrag gaat veranderen. En deze mensen willen dat je in de rouw schiet. Maar waarom? Dan, waarom? Ik denk omdat hun zich zo voelen en dan verwachten ze dat de rest met hun meega Ja, ik, ik weet niet, maar... Ja, het heeft natuurlijk altijd te maken met een gebrek aan een gezond seksleven. Ja, dat sowieso. Ja, en, en het is ook een, een heel verwrongen beeld van community sense... Want je kent die mensen niet. Nee. En gisteren zou je ze nog uh, hebben kunnen vervloeken... van hun stomme Engelsen met je Brexit. En nou zijn ze dood. En dan worden dingen ook heel zwart-wit ingekleurd, weet je wel. Al die kinderen zijn volslagen onschuldig. Ja, maar ja, wel ja. de kinderen die vermoord zijn door de droneaanvallen in Jemen en Pakistan door Obama. Daar, daar ja. hoor je ze dan niet over. En waarschijnlijk, misschien, ik weet niet waar die, de daden van die aanslag vandaan komen, maar ik, het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat, dat, dat die man er boos was vanwege al die droneaanvallen van Obama en die bombardementen van de Britten in, in, in het Midden-Oosten. Weet je wel? Nou ja, weten wij precies hoe de geopolitiek in elkaar steekt? Nou, ja, dat we me niet Waarschijnlijk lijkt is dat ja, als Groot-Brittannië in een bepaald land gaat bombarderen, dat, dat ze uh, terrorisme op hun eigen bodem terugkrijgen. Ja, maar uh, tegenwoordig is terrorisme uh, wat uh, anders dan uh, uh, vroeger. Uh, vroeger uh, had je gewoon uh, duidelijke uh, daders. En nu wordt zeg maar gezegd: van ja, het is de, nou, de islamitische staat klinkt de aanslag, maar we zien geen beelden van de islamitische staat. Hè? Ja, maar nee, goed, ISIS was, uh, had een filmpje op het internet geflikkerd waar ze uh, zeg maar hun blijdschap toonden die desbetreffende aanslag. Ja, ja, maar dat bewijst ook nog niks. Nee, dat is natuurlijk geen bewijs dat ze daadwerkelijk gedaan hebben. Maar uh, nee. wat we in ieder geval weten is dat ISIS sowieso iedere aanslag op prijs die gepleegd wordt. Ja, ja. ja, maar we weten ook wel hè, dat af en toe gewoon groepen. Uh, dat er ook aanslagen zijn geweest waar meerdere groepen aanslag op eisten. Ja. Dus dat zegt niet zoveel. En kijk, vroeger had je de PLO. En die had gewoon een gezicht. Dat was Yasser Arafat. En waarschijnlijk ook nog wel een tweede en een derde man. Maar wie is de fucking islamitische staat? Ja, goed jongens. Ja, ze hebben wel een leider hoor. Die heette Bakker. Tief uh, van een man met een baas. <laughs> uh, Zeker, uh, Abi Bakker El Baghdadi. Ja. Oh, Baghdadi. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar. Hij is vrij onzichtbaar. Ik ken zijn gezicht niet. Hij is iets, iets ja. ouder dan mij. Dat is hetzelfde geboortejaar. Hij komt uit Irak oorspronkelijk. Moet ik zijn even, even, even ja. volledige namen gaan noemen? Dat is wel een half a hoor. Ja. Ach ja. I Ibrahim... Uh, Abwert Ibrahim Ali al-Badr al-Samari Kalif Ibrahim. Ja, zoiets. Nee, dat was duidelijk. En al baghdari betekent dat hij uit Baghdad komt. Ja, fantastisch. Ja. Ja, er zit de naam van de vader en de moeder in, zodat je precies weet: Maritain. Ja, je moet alleen een beetje gokken. Waar hij naartoe wil. Want het hele terreurgebeuren uh, van de zogenaamde islamitische staat... het heeft geen duidelijk doel. Nee, ik denk bij, wel dat het een doel heeft. Maar waarom zeggen ze dat dan niet? Ze hoeven het, het toch niet te zeggen? Tuurlijk, bij de PLO was het. Dan kan je het doel beter niet zeggen. Ja, hun doel is dat ze gewoon een eigen staat willen hebben, toch? Ja, die hebben ze toch? Ja, dat, dat, dat is het officiële doel. Maar ik denk dat, dat het doel, het echte doel is... Uh, eigenlijk het, het westen omlaag halen. Want als je, als je als kleine partij een grote supermacht wil verslaan. verslaan dan kan je het natuurlijk niet met veldslagen doen. Je kan ze eigenlijk militair niet aanvallen. Maar wat je wel kan doen is zo'n aanslag plegen. En dan gaan die samenlevingen hun eigen vrijheid om zeep helpen. En uh, ja, dan heb je, heb je alsnog je doel bereikt. Dat is een beetje zoals een wesp wespesteekje. Een wesp is heel klein ten opzichte van een mens. Maar als die uh, je steekt, dan gaat je eigen immuunsysteem die gaat helemaal aan de haal van die steek. Nou, ja, dat is eigenlijk wat er met 11 september in dit soort aanslagen gebeurt. May meezet, er lopen overal militairen rond nou in, in Engeland. Er staan militairen rond het parlement en uh, allerlei overheidsgebouwen en... Ja, dus ze ik denk dat je wel degelijk een een samenleving kan vernietigen, maar niet door hem expliciet te vernietigen zelf, maar gewoon ...door te zorgen dat, die zichzelf, dat ze zichzelf gaan vernietigen. Als je kijkt naar de kosten die er nou gemaakt worden in Amerika... ...en, en ja, je kan geen laptop meer op het in het vliegtuig meenemen... alle zakenreizigers. Uh, je, er wordt, uh, de, de, het Homeland Security Departement dat ooit niet bestond... Zeg maar, ...voor 11 september is nou het grootste departement geworden. Dus dat betekent dat ze een enorme berg kosten maken... ...en, en uiteindelijk worden die oorlogen gewonnen door, door kosten. Dat was bij Afghanistan ook zo. Je geeft een klein stingerraketje aan, aan Osama bin Laden. En dan haalt hij een heel duur Sovjet vliegtuig mee naar beneden. En als je daar maar lang mee doorgaat, dan draagt die samenleving het gewoon niet meer, die, de kosten van, van zijn oorlog. Dus dat is een manier, het is gewoon een strategie. Voor een kleine partij om het van een grote te winnen. En daarom is het ook zo triest dat er een hoop van die mensen zijn die, heel, die daar helemaal in meegaan. Die gelijk uh, gaan. Uh, hun eigen overheid gaan toejuichen ongeveer. En de grenzen dichten en allemaal dat soort uh, toestanden. Maar ja, dat, dat levert gewoon. Uh, dat is een, een overwinningsrondetje voor hun, denk ik. Jawel, alleen tijdens uh, de Blitz. de Tweede Wereldoorlog. Nou, toen hebben de Duitsers toch. Uh, uh, ietsjes uh, meer met uh, bommen gedaan. En dat heeft historisch gewoon niet gewerkt. Hè? Nee, nee, je, je kan natuurlijk niet. Je kan het niet altijd winnen. De, de Japanners hebben ook. Een, uh, een aanval gedaan op Pearl Harbor. Wat, wat ook een soort uh, 9-11 was. Uh, maar ja, die, die hadden toch meer. Dat had toch meer een gezicht, zeg maar. De. Die konden, ja, dan kon je de keizer aanvallen en je kon de bunker van Hitler aanvallen. Je, je wist wie de leider was en die kon uh, teruggepakt worden. Maar nu is het, ja, zeker met zo'n zo Afghanistan verhaal. Ja, je kan het land uh, tien jaar bezet hebben. Het is nou de langste oorlog die Amerika ooit heeft meegemaakt. En uh, ja, je kan, je kan het niet, niet wegkrijgen. Kan, je kan hier niet tegen vechten. Het is een strategie. Normaal als je tegen een vijand vecht, dan is het uh, Pietje. En uh, als je Pietje verslagen hebt, dan is het afgelopen. Maar dit, dit is een strategie. De strategie van terrorisme, die kan je niet verslaan. Het zal ook de, de enige manier zijn waarop dat soort mensen terug blijven slaan. Nou, kijk, euh, nee, ik, ik snap het strategische gedeelte niet, zeg maar. Kijk, euh, je kunt, hè, waarom ze bijvoorbeeld bevolkingscentra euh, aanvielen in de Tweede Wereldoorlog... Euh, dat sloeg op het moraal. Hè? Maar dat was toch ook wel redelijk verweven met het aanvallen van militair, uh, dat, uh, infrastructuur. Want, uh, nou ja, je kunt wel een heel compleet land uh, kapot bombarderen, maar daar heb je als overwinnaar ook niet zo heel veel aan. Dat schept ook weer uh, hele andere problemen. Maar Dan... dat, doen ze, dat doen ze ook niet, hè? ze gaan gewoon nee. toe een beetje terreur zaaien. Ja. Het, ja, is, niet, het beetje... is niet de bedoeling om, om het Westen te veroveren met terreur aanslagen, dat ga je niet, niet lukken, want nee. de bevolking wordt alleen maar pissiger hiervan en gaat alleen maar haten. Maar het, wat ze natuurlijk zelf ja. gezegd hebben, uh, Al-Qaeda is, de, ze hebben een artikel over geschreven, daar staat het eigenlijk wel heel mooi in uitgelegd. Dat is de uh, elimination of the grey zone, het, het elimineren van de grijze zone. Maar ik was het er sowieso niet eens. Uh, Oké, okay. uh, ja, waar ben je dan nou extra niet mee eens dan? Uh... Nou, als je strategisch zou denken... En je wil een morele overwinning op uh, de mensen hier, dan zou ik gewoon uh, in het uh, thuisland uh, blijven aanvallen. En gewoon een, een, daar de verdedigingsoorlog eh, voeren. Nee, maar dan blijft, de, dan blijft de hele belastingstructuur hier. Die de hele zaak ondersteunt. Die blijft dan redelijk really goed functioneren. En dan, dat, daar kunnen ze toch niet tegen winnen. Want dat betekent dat aanmaak van wapens. Die blijft gewoon heel groot. Terwijl op deze manier ga je gewoon eh, de aanvaller. Financieel te onderrichten richten. De economie ga je helemaal op enorme kosten jagen. Want ja. die angst, die angst die gaat buiten gewoon veel geld kosten. Met, met muren bouwen en dat soort onzin. En, en een enorme berg. Uh, ja, bij luchthavens en inspecties en, en mensen die gewoon bang worden en depressief. Dat gaat de economie onderuit halen en dat is veel belangrijker. Want dat is de motor achter die hele wapenindustrie die, hun, die hen bedreigt. Uh, ja, je brengt de, hun brengen eigenlijk de oorlog van, vanuit Afghanistan en al die landen. Uh, brengen ze eigenlijk naar Amerikaanse bodem toe. En naar de Europese ja, bodem. Ja, en naar Europese bodem, Europese bodem inderdaad, ja. En, en, en al die, die mensen die daar wonen, die krijgen dus de hele tijd nog te maken met uh, gewapende mannen met geweer om hun nek uh, die hen uh, komen controleren. Dus dan weten de Europeanen ook hoe het is uh, daar in Afghanistan en Irak. Uh. Ja, en het is uh. gewoon een recept dat als jij de vrijheid ergens de nek omdraait, als het jou ja lukt, hetzij door het zelf te doen... hetzij door het uh, met spelde prikjes uh, te zorgen dat het uh, gastland het doet... dan gaat de economie onderuit. Want de vrijheid betekent een goede economie... En, en een dwang en een enorme staat betekent een slechte economie. Dat uh, kan, alleen in het huidige economische systeem... Uh, is Verenigde Staten eigenlijk al lang failliet. Dat heeft ermee uh, te maken met uh, dat zij... Uh, sinds de jaren tachtig en uh, begrotingstekorten eigenlijk gewoon uh, bijdrukken in uh, dollars. Ja. Ja, maar de dollar is nog niet onderuit gegaan en daarmee kunnen ze gewoon nog vliegdekschepen bouwen en uh, enorme ja, uh, gevechtsvliegtuigen en uh, mother of all bombs en dat soort dingen. Uh, ondanks dat het misschien failliet is, uh, dat, dat bijdrukken van het geld heeft nog steeds een, een redelijk stevige dollar. Omdat ook de Chinezen zitten gekoppeld aan die dollar en die blijven gewoon produceren. Ervoor. Dus je kan voor dollars nog allerlei mooie iPhones kopen, omdat die Chinese iPhones blijven maken ervoor, voor dollars in feite. Dus uh. het is misschien wel failliet, maar het is, het is een beetje zoals die roodrunner die boven de, boven de kloof hangt. Het zweeft nog wel, maar de grond eronder is weg. Het gaat uiteindelijk wel een keer lekker. Uh, maar <coughs> dat uh, kan nog even duren. En dit gaat het wel bespoedigen, want dit maakt het natuurlijk heel lastig voor bedrijven om zaken te doen ook uh, ja, Ik merk in mijn bedrijf al, dan wordt er gezegd, ja als je nou op het vliegtuig stapt en je moet naar Amerika toe, dan kunnen ze je paswoord eisen van je laptop, van je werk. Dan kunnen ze gewoon alles inzien. Dus dan moeten ze weer maatregelen gaan treffen, dat, dat daarna gelijk al je accounts geblokkeerd worden. En er zit een beveiligingslek in waar ze bang voor zijn. Uh, dat maakt het gewoon het zakenklimaat steeds onvoordeliger in zo'n land. Dat klopt, hè, dat klopt. Maar... Um... <laughs> maar... Dat, uh, dat is wel heel ver gezocht. Ik denk niet dat ze er zo bewust over nadenken, maar dat dat al een ja. eeuwenoude traditie is. Waarop dit soort uh, dingen gevochten worden. Want je ziet het ook in die biologie terug, wat ik net al zei van een bijen van een wesp. Het is gewoon een heel natuurlijke manier voor een kleine, uh, een kleine partij om een grote te bevechten. Dat is gebruik zijn eigen kracht tegen hem. Net zoals in, in judo, geloof ik, uh, wordt dat ook gedaan. Ja, je, je gebruikt de ander zijn kracht om zichzelf te gronden te richten. Er was ook die, die Aziatische strategieboek van uh, soms al duizenden jaren oud uh, lees. Zoals uh, Sun Tzu, ja. Uit of War. Je hebt ook nog een Vietnamese variant die door de uh, Vietcong werd gebruikt. Chi Minh. Ja, dat was een, echt een eeuwenoude ja. strategieën waren dat. Ja. Maar het was echt gericht om niet de vijand te doden, maar de vijand gewoon te verzwakken. Is dus dat hij allemaal spitsen met uh, poep in de grond doet. Zodat die Amerikanen zich daaraan bezeren. En dan krijgen ze een infectie. Waardoor de um, zes mensen van het leger bezig zijn om hem uh, in leven te houden. Dat betekent dus zeven man minder, weet je wel. Ja, ziek, ziek maken is veel beter dan doodmaken. maken ja, eigenlijk. Ja, op ja. dus, uh, die manier. Dus daar hebben ze heel slim ja. over nagedacht. En dat ga, uh, ga, maar, gaat al heel ver terug. Uh. Ja, maar dat verklaart nog niet hè? waarom zeg maar het Westen... ...precies in die strategie duikt en het gewoon meespeelt. Nou ja, de overheden vinden het natuurlijk wel prachtig... ...want die krijgen ook veel meer macht daardoor. Die krijgen allemaal volmachten en, en de onderdaan roept om hulp. Ja, en het is een heel bekend fenomeen ook dat als mensen aan de dood herinnerd worden... ...dat ze dan autoritairder worden, dat ze dan naar een autoriteit toe rennen. En uh, ja, als ze zich hulpeloos voelen, dan gaan ze te raden bij... Bij mensen om zich heen en bij uh, het collectief. En zo kan de overheid daarin springen. Dus de overheid vindt het sowieso geen probleem. Nou, dan heb je nog een hele hoop mensen die zijn van de overheid afhankelijk. Ja, die, die, die denken daar ook wel bij te varen. Maar ja, je kan natuurlijk niet allemaal van de overheid afhankelijk zijn. Het wordt wel een steeds grotere groep, een uh, ja, steeds grotere overheid. Maar ja, het is al heel vaak gebeurd dat de samenleving ten onder ging. Als je kijkt naar het Romeinse Rijk was dat ook zo. Ondanks dat er een aantal mensen wel begrepen wat er gebeurde... en die probeerden ook met mannen en machten anderen te overtuigen... maar dat heeft gewoon een hele eigen momentum... En ja, dat, uh, dat rolt toch gewoon door. Ja, en ik denk, de, de militaire industrie heeft ook geen probleem mee dat die oorlogen in gang blijven houden. Ja, die is echt niet te denken of de belastingbetaler het wel of niet kan betalen. Dat kan echt verschillen en kapitaliseren daar gewoon. Ja, ja. Betaal, op de lange termijn is het natuurlijk onhoudbaar. En ik weet niet of ze dat ergens aanvoelen, maar... Uh, ja, het, het, het gaat al zo lang goed dat ze, dat, ja, dat ze niet kunnen voorstellen, de meeste mensen denk ik, dat, dat het een keer ophoudt. Ja, maar dan, uh, wat, dan geef je dus, als uh, uh, islamitische staat zijn... Dus uh, het Westen een reden yeah, om uh, yeah, nog oh, uh, ja, veel, meer, uh, veel meer aan ja. die oorlog te besteden. Dus dan is ja. het gewoon een slechte strategie. Ja, ja de hele truc van zo'n aanslag is om uh, de Amerikanen naar Afghanistan te lokken, bijvoorbeeld van zijn 11 september. En dat is de uh, graveyard of empires. En natuurlijk gaat dat heel veel levenskosten aan hun kant ook. En heel veel leed. Maar ja, als je uh, per se zo'n empire te gronden wil richten, dan ja, is dat de manier om het te doen. Het is al bewezen genoeg dat uh, als je naar Afghanistan gaat, dat je daar <coughs> uh, niet meer als empire uitkomt. Hè. Nee, maar, maar goed, dat is dus ook voldoende. Hè? En ik denk dat in Irak dat het uh, ook uh, precies uh, hetzelfde kan. Dat je gewoon uh, guerilla oorlog uh, gaat voeren. Ja. En uh, dat je... En dat je gewoon daar uh, de Amerikanen uh, op de knie uh, krijgt. Uh, want uh, het is gewoon niet populair. En je maakt het dus juist populair als je een... Nou ja, men is er dus vrij gevoelig over... dat uh, kinderen van een ander uh, doodgaan uh, tijdens een concert. Dus dan geef je dus, uh, de, zeg maar... Uh, de, de, de, het westen een reden om, om boos te zijn. Ja, zeker. Ja, maar en, dat is de hele bedoeling van terrorisme natuurlijk. De hele bedoeling is dat de mensen hun verstand verliezen. Dat ze heel woest worden en er bovenop gaan slaan. Dat, dat, is, dat is de bedoeling. Ja, en dan krijg je wel klappen. Maar de netto balans is gewoon negatiever voor... Het is denk ik de enige manier om ze te verslaan. Je, je kan geen directe strijd gaan voeren. Als, nou, dus wel in eigen land. Je, dan kun je dus guerrilla uh, voeren. Ja. Gewoon uit elke hoek, uit uh, elk gat. En dan ben je eigenlijk van het probleem af. Wat ja, je maar dit of... soort dingen die zorgen ook voor bezetting. En die oorlogen zijn ergens niet populair. Dus, het is uh, Steeds stemmen ze in Amerika weer voor iemand die zegt... open change en ik ga de troepen thuisbrengen en ik ga er een eind aan maken. Uh, dan stemmen ze weer voor, maar dat, dat lukt niet, dat heeft geen, dat heeft geen effect. Um, ja, uh, om, die, om die troepenstroom toch op gang te houden, naar die grillje plaats toe, moet je af en toe dit soort aanslagen plegen. Dat, dat zit er denk ik achter, de, achter als strategie. Als je, als je die aanslagen niet pleegt, dan, dan krijgen de stemmen de overhand om er maar een eind aan te maken aan die oorlog en de troepen terug te halen. Maar nu is het van, ja, moslims krijg je altijd het gezemel over die 72 maagden. En, en uh, ja, al de, alsof ze hier een soort ideologische oorlog aan het voeren zijn met deze aanslagen. Ja, dat, dat, dat klopt helemaal niet, want hier wint je geen enkele ideologische oorlog mee. Hier wordt het, het, het moslimgeloof niet populair van. Nee, kijk, ik denk zeg maar hè, dat we uh, als volken uh, in ieder geval bezig gehouden worden. Met uh, dit fenomeen. En ja, het komt vrij zinloos over. Je hebt er niks aan, eigenlijk. En, uh, uh, ja, en, nee, uh, het is natuurlijk heel, heel vervelend. Ja. Maar de, de echte oplossing om, om die, uh, het geweld richting het Midden-Oosten te deescaleren. Die wordt natuurlijk nooit gekozen bij de, in deze situatie. Ja, dat is een mooie parabel van uh, de wind en de zon... die discussiëren erover die zien een man lopen met een jas aan en die hebben dan een wedstrijd over hoe ze die man zijn jas kunnen laten uittrekken. En die wind die zegt, uh, nou laat mij maar even beginnen. en Die wind die begint hard te blazen en uh, die, die jas die wappert alle kanten op, maar het enige wat die man doet, is die jas nog strakker om zich heen trekken. Maar ja, dat, dat, uiteindelijk komt de zon en die zegt, nou ga nou, ik even. En die zon die gaat heel hard stralen en dan trekt die man zelf zijn jas uit omdat hij het te warm heeft. En je kan elk conflict kan je zeggen, nou we gaan het met, met, meer, met meer geweld oplossen. We gaan er bovenop slaan en je kan zeggen van hé, hey, hoe heeft mijn geweld wat ik steun, dit veroorzaakt, want die andere mensen hebben natuurlijk ook een verhaal waarom ze dit soort dingen doen en die hebben ook leed meegemaakt en dat is hun rechtvaardiging hiervoor en als je gaat deescaleren, dat is natuurlijk een veel libertarischer methode om zo'n conflict op te lossen. Eh, maar die wordt meestal niet gekozen, want de mensen die worden hier pisneidig van. En, en die, die hebben de neiging om erop te slaan en een nog grotere bom daarop te gooien op mensen die, ja, die daar hier nog nooit van gehoord hebben, die er ook niks van af weten en ja die worden dan ook terrorist en ja de, de, dus het is of via escalatie het oplossen of via de escalatie en dat is bij de overheid eigenlijk altijd het geval. er zijn problemen in de gezondheidszorg, dan kan je zeggen nou dan hebben we meer wetten nodig om de problemen op te lossen in de gezondheidszorg. je kan ook zeggen van hey hoe hebben de bestaande uh, dwang en de bestaande wetten in de, de gezondheidszorg tot een zootje gemaakt. En misschien moeten we die wetten afbouwen dan. Maar daar wordt nooit in gedacht. Er wordt altijd aan, in gedacht om weer een reparatiewetje te maken. Om een, om een bijeffect, zeg maar, een na-effect van een andere wet weer op te heffen. En zo kom je aan die wetboeken van duizenden en duizenden pagina's. Dat is allemaal reparatie in pleister op pleister. En er wordt alleen maar geëscaleerd en niet gedeescaleerd. Wat, wat de, de libertarische oplossing is. Nee, maar het, ik denk hè, dat deescaleren dat dat ook wel uh, een neiging is dus, uh, van het volk. Op een gegeven moment er zijn er uh, twee kampen. Uh, er gewoon zat van ja dus ja maar goed hun, hun, hun politici zijn niet zo kan de bevolking er zat zijn ja goed ja maar goed het verhaal gaat hè, dat uh, de islamitische staat uh, ook niet uh, dezelfde fundamenten heeft hè, als uh, onze uh, samenleving hè, dus volgens mij hebben ze daar geen politici dus, uh, het, het verhaal gaat daar hè. Dat daar ook uh, terreur eigenlijk is. En het gevolg daarvan is dat uh, de fractie van het aantal mensen die je uh, steunen, is eigenlijk gewoon minder. Vanwege de terreur. Want je krijgt mensen wel in beweging, uh, kijk maar naar Noord-Korea, maar als je dan kijk van wat is de sterkste motivatie, dan is het niet dat. Want uh, je vecht nergens voor, zeg maar. Mensen worden wel geprogrammeerd en dat soort dingen, maar het is niet uh, vanuit uh, vrijheid, zeg maar. Je bent al gevangen, je bent eigenlijk al een stuk beperkt in je mogelijkheden. Je bent bijvoorbeeld veel minder creatief in uh, wisselende situaties, wat bijvoorbeeld uh, heel veel oorlogen gewoon zijn. Ja, die kun je niet op een uh, kaart uh, tekenen. Je moet, uh, elke plan uh, moet je, uh, terwijl het uh, zich uh, uitvoert, moet je op het, opnieuw, opnieuw bijplannen, zeg maar. Dus je bent dan, je, je dan gewoon achteruit. En het is sowieso een interessante vraag van, hè, wanneer heeft de ene land nou van een andere uh, gewonnen? Hè? En, um, nou, en dan blijkt dus dat als je dus um, uh, de mensen niet meekrijgt, als je dus uh, je teveel als een erzel uh, opstelt, dan krijg je gewoon verzet. Dus dan heb je de goede mannetjes uh, wel uh, verslagen van het land. Maar ja, dan krijg je ineens een hele bonte verzameling aan. tenues en uh, burgerkleding. Uh, wat uit elk hoekje en gaatjes uh, gaat zeg maar, uh, op je kan schieten. En je kunt gewoon niet elk burger van een land om zeep helpen. Dus ik vind het gewoon een raar verhaal, zeg maar, wat wij hier in het Westen meekrijgen van het uh, conflict. En het is ook niet volledig. Er ontbreken gewoon stukken aan. Hè. Bijvoorbeeld wat we gewoon hier uh, nog steeds te weinig meekrijgen is gewoon, nou ja, wat het Westen gewoon in het Midden-Oosten al, nou, nou ja, minstens een eeuw doet. Hè. Ik bedoel uh, het bombarderen van uh, burgerdoelen. Dat is in het uh, uh, Midden-Oosten helemaal uh, ontwikkeld. Door uh, president Churchill. Nou, hij was toen daar volgens mij geen president. Maar uh, hij wou, geloof ik, uh, Baghdad wel even een lesje leren. Uh, als ik het mij goed heb herinnerd. Niet dat ik erbij was trouwens. Dus het is gewoon een raar fenomeen. Een oorlog van een volk tegen een volk. En ik geloof daar niet zo in. Omdat het volk is heel snel. Uh, zat van een oorlog. En, en dat, dat, dat hoeft, zeg maar, nog geen vijf jaar uh, uh, te duren. Ik krijg er eerder een Orwelliaans gevoel bij. van Dat het gewoon in belang is van een, een bepaalde orde, een priesterorde of een politieke orde, dat doet er verder niet toe. Een bepaalde groep mensen uit de samenleving... Die gewoon uh, als enige een voordeel heeft, zeg maar, van uh, zo'n oorlog. En de rest be betaalt gewoon de prijs. En het is inderdaad uh, verbazingwekkend dat in uh, landen zoals wij, die van ons. Uh, kijk, Nederland is niet zo'n uh, heel militaristisch land ten opzichte van de Verenigde Staten. Ja, dat het gewoon raar is dat we denken van, uh, nou ja, we moeten in die conflict hangen met onze. Uh, Morele hoogte. high ground. Ja, van, nou ja, uh, de, de, dat, daar gaat het gevecht over. Nou, je ziet iedereen probeert een morele high, high ground te krijgen. Ja. En kijk, kijk daarbij heel erg nauw van, oh ja, uh, zij vermoorden onze kinderen bij een concert. Nou, duidelijk dat wij dan een morele high ground hebben. En dan wel heel de, heel de geschiedenis negeren. De hele truc van de verklaringen is altijd... Het moment van beginnen, je moet altijd het moment van beginnen, moet je zeggen van nou, ik zat gewoon in mijn WTC toren en ik deed niemand kwaad. En eh, raad eens wat er gebeurt, er komt opeens een vliegtuig erin vliegen, nou duidelijk wie de agressor is. Ja, man. Ja, je, je, gaat, je moet gewoon een heel stuk geschiedenis negeren en dat is een heel, heel bekend fenomeen, dat doen beleg, uh, beleggingsfondsen en banken doen dat ook altijd. Die zeggen dan, uh, nou dit fonds heeft sinds uh, 3 januari 2011 dit geweldige rendement gehaald. Ja, waarom begin je bij 3000, 3 januari 2011? Omdat het zo'n geweldig rendement heeft. Je kan gewoon de, door de begindatum te kiezen. En daar gaat overal dat hele gevecht over. Als je Israël-Palestina kijkt, die zeggen ook van... Nee, waar je eigenlijk moet beginnen rond het jaar nul. Toen zaten de Joden in Israël. Nee, nee, waar je eigenlijk moet beginnen is daar bij het sykes Peak agreement sykes Pico. En ja, zo kan je... Je beginpunt altijd zo kiezen dat de ander de agressor is. En dat is de hele morele strijd erachter. Tuurlijk, tuurlijk. maar hè, uh, een, een, een bepaald uh, ge uh, gedeelte is gewoon. Op welk uh, oppervlakte gebeuren uh, gewoon uh, de oorlogshandelingen? Hè, ik bedoel, kijk, hè, de Duitsers konden best klaarblijkelijk een uh, verklaring vinden. waarom ze Nederland, België, Frankrijk en weet ik voor wat aan moesten vallen. Zowel... ja Die hadden ze ook. Ja. Dat, ja. Eh, ook die hadden. Achter elke oorlog zit altijd een verhaal dat het een, een verdeden Of een preemptive strijd is, zeg maar. Zo, ja, we moeten, moeten in actie komen voordat zij ons uh, gaan aanvallen. Uh, of het is gewoon direct een verhaal van: uh, wij zijn ons aan het verdedigen tegen een agressor. Het hele Romeinse Rijk is eigenlijk opgebouwd uit zelfverdediging, zogenaamd. Er moet altijd zo'n verhaal bij zitten, anders krijg je de bevolking niet mee. En dat is eigenlijk het mooie voor libertariërs. Want dat het betekent dat mensen dus geen oorlog willen, tenzij ze een verhaal te horen krijgen, dat het zo verdediging is. En anders gaan ze geen van alle mee. Ja, maar bij de Romeinen kun je nog zeggen van, uh, nou, we hebben gewoon bepaalde technologische voorsprongen. Dus we hebben sowieso de kans om het te doen. Ja, nu ook zo natuurlijk. Ja, van het Westen. Daar. Maar ons verhaal is dat de moslims bezig zijn met het verspreiden van hun moslimgebiedje. En dat is natuurlijk raar. Vind de fertility index zijn ze, zijn ze het Westen <laughs> Ja, nou ja, dat wordt ook wel gezegd. Hè, van, nou ja, ze moeten zich voortplanten. Nou, af en toe zie je ook zo'n geestelijke dat uh, wel oproepen. Maar dat is de angst hè, van de islamisering van het uh, Westen. Dus dat is de angst hier. Ja. Terwijl, als je, als je dat nou vergelijkt met de, uh, de PLO, de PLO was het gewoon van ja. Uh, nou ja, wat jullie in het Westen doen, dat kan ons geen fuck schelen. Maar we willen gewoon ons eigen grondgebiedje terug. En dat is vol, volstrekt helder. Dus duidelijk voor iedereen. Ja, maar die, die zaten ook op een, op een cruiseschip waar ze een Amerikaan in een rolstoel van het schip afduwden. Uh, wat op zich niet op hun grondgebied was, maar ja, wel om een point te maken. Jawel, tuurlijk. Ja, en nog tuurlijk. een vliegtuigje opgeplaatst. Ja, ja, maar dan laat je... En dan, dan met, met Olympische spelen natuurlijk. Een paar atleten die ja. je doodgeschoten. Ja. Ja, ja, maar dan laat je zien zeg maar uh, van uh, dat het je menens is en hoe serieus je bent in het verzet. En Eigenlijk ook wel van, hè, als je, ik denk het verschil met Nederlands verzet, euh, ik bedoel de echte Nederlands verzet, niet euh, de wow is de baanhoofd. Euh, gewoon, euh, dat je gewoon een, een, een, een zichtbare vijand hebt en, nou ja, weet je, je blaast uh, die bonnenkantoren op en waar die oude, of nee, die, die blaas je niet op, die overval je. En uh, uh, de gemeentehuizen met al die uh, dataregisters, uh, die blaas je dus wel op. ...en spoor, spoorlijnen en dat soort dingen. Ik bedoel, dat is gewoon uh, herkenbaar en vrij logisch verzet. Maar het ja, dat verhaal... Doen ze, dat doen ze ook wel natuurlijk. Jawel, maar het verhaal dat ze hier een beetje verzet komen uh, plegen... Ja, ...dat vind ik gewoon moeilijk te verteren. En dat wordt dan gespind in dat ze hier niet komen om ver, ver, verzet te plegen... Maar om een uh, islamitische zaad te verspreiden. Ja, ja maar ook nog uh, verstoorde ideologie. Uh, zeg maar. Dat aspect zit er ook nog in. Het is verstoorde ideologie. En, ja, uh, homo haat en dat soort dingen. Ja, homo haat. Het -haat. is uh, zeer uh, anal retentive. Je, je, je wil, <laughs> je wil zeg maar, een aantal zaken die je gewoon niet kunt beheersen... Bijvoorbeeld de homoseksuele verspreiding van de bevolking, zeg maar het aantal mensen die zich homoseksueel voelen. Eigenlijk zouden zij dat aan moeten moedigen bij het Westen, als ze, die, als ze ja. dat zouden willen winnen, die hele, hele voortplantingsoorlog. Ja. Dan moeten ze zeggen, hey geweldig dat, uh, dat ze in het westen homo zijn. Ja. Dan hebben uh, ja. oh, ja. we, we doen, meer we voor ons. Dat doen ze nu toch juist ook? Ja. Eigenlijk door de hele tijd we homo's we gevallen en dan gaan mensen daarop reageren van nee, je gaat niet zitten aan onze homo's en dan uh... en dan worden ze zelf ook ja, homo's. Ja, precies. <laughs> <A, a>, Puur <pure laughs> uit protest, <laughs> weet je wel. <laughs> ja, Ze <ja. laughs> hebben er over nagedacht hoor, die gasten. Ja. Eén homo homo. homo. Ja. In <laughs> de flashbaal, <buddy. laughs> ja. Ja, goed He, dus het, het, is, uh, het is, ik merk ook dat, uh, dat die, uh, dat dat zo'n aanslag ook gewoon echt geen echt impact meer maakt bij mij. Dus, en dat ja. is het verschil dus met PLO. Weet je, die hadden nog een beetje gevoel voor timing. Deze amateurs niet, zeg jij. Nee. Ja, maar je moet nog wel even, even tussen, klein proberen een bruggetje te maken naar Trump. Hè? Want die, die had je ook nog uh, klaar liggen. Ja. Ja, en die was ook in Israël. Ja, ik denk overigens nog één laatste ding over. Dat, dat wat ik wel apart wel interessant vind eraan. Die, dat zijn het met zelfmoordaanslagen. Dat heeft het Nederlandse Verzet eigenlijk nooit gedaan. Uh, de, uh, zelfmoordaanslagen, dat ik weet. Uh, en ik denk dat er ook wel een soort zelfmoord... Die samenleving is een soort zelfmoord aan het plegen. Het is niet alleen dat zij zelfmoord aanslagen plegen, maar het is ook een soort wanhoopdaad: van nou ja, we, we zitten helemaal achter aan de trein met onze ontwikkeling, we hebben het technologisch gezien, uh, filosofisch liggen ze achter. Uh, ja, ze kunnen geen welvaart produceren, nee, ze worden overal onder de voet gelopen. En dat ze iets hebben van: nou, uh, dan maak ik mezelf maar van kant. En niet alleen, ik neem een hoop mensen mee, maar er zit ook een soort. Een soort hele zelfmoorddrang in van die samenleving, denk ik. Ja, het is een, uh, een blinde wanhoop die, vergelijk, ja, ja, die dus het wanhoop, vergelijkbaar ja, ja. is met uh, nou ja, de kamikaze. Hè? Dat, uh, ja. We hebben de middelen niet, maar ja, we gaan gewoon angst inboezemen met onze... Uh, Commitment. Ja, wat, wat ook ja. uit strategie opent, waar je het net over had, blijkt dat kamikaze ook een heel slechte strategie te zijn. Hè? Als je een oorlog wil winnen, want je, je, het kost heel veel om een piloot op te leiden, een vliegtuig te bouwen is duur. En, en de meesten misten hun doel nog, of die, die, die, die konden aan het eind niet genoeg gericht, of die werden toch half uh, naast de boot uit uh, ja, de lucht geschoten. Uh, en hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor het bombarderen van de bevolkingscentra in Duitsland. Het is bekend dat op een gegeven moment zijn ze gestopt met de industrie bombarderen toen Duitsland bijna op de knieën was. Toen zijn ze bevolkingscentra gaan bombarderen omdat de uh, uh, Duitsers ook bevolkingscentra gingen bombarderen. En dat, dat, dat kan je natuurlijk ook als een strategie van de Duitsers zien. Ze zagen dat het dan hopelijk uh, moeilijk was omdat hun hele industrie, oorlogsindustrie kapot werd gebombardeerd. Toen gingen ze met V2's Londen bombarderen. Daar reageerden de geallieerden op door ook bevolkingscentra te gaan bombarderen. Waardoor hun industrie meer lucht kreeg om weer opnieuw die oorlogsindustrie op te bouwen. Ja. ja uh, Waardoor de oorlog langer heeft geduurd dan die anders zouden hebben. Als, als de Britten gewoon door waren blijven gaan met, en Amerikanen, met uh, industrieoorlogsindustrie bombarderen, dan was de oorlog eerder over geweest. Maar ze hebben zich laten verleiden door ook, ook terug te slaan en bevolkingscentra te gaan bombarderen. Nou, ja, nou, dan hebben we het erover. En, uh, nou ja, de, nou, de Tweede Wereldoorlog, wat was het? Uh, zo... Dus de 60 en 80 miljoen of zo uh, doden in uh -huh. de Eerste Wereldoorlog. Die uh, loopgraven zeg maar, als je daar bewust van bent, van hoe dat uh, zich uh, ontwikkelde, uh, dan lijkt het inderdaad hè, van, uh, dat er gewoon hele lagen van de bevolking weggevaagd uh, moest worden, zeg maar. Mm. En of dat het in ieder geval niks kon schelen. Hè? Dat sowieso ja, het kan ja. de eerste stuk stu natuurlijk niks schelen dat er een hoop onderaan het loodje liggen. Ja, hè? en dat je dan ook uh, uh, gefusieerd werd uh, als je Erg zei van, van, ja, van uh, ja, weet je, ik ga niet uh, over uh, de top rennen. Ik bedoel, uh, er staat een machinegeweer te raten, mm -hmm. ben je ja, ja. Mm -hmm. en dan word je gefusieerd. En, en dat ze uh, ook nog moeten... Uh, uh, zeg maar uh, leren van, nou ja, dat als je drie dagen achter elkaar volop gebombardeerd wordt, ja, een mens kan dan gek worden. Dus dan kun je dan wel commando's tegen blaffen, maar dan heeft dat geen zin. Dus het complete menselijke aspect verdwijnt dan door uh, het fenomeen van zulke oorlogen. En ja, dat is natuurlijk ontzettend verwoestend voor die samenleving. En eh, als samenleving hebben we in ieder geval na de Tweede Wereldoorlog een poging gewacht hè, om ervan te leren van, uh, van uh, nou, ja, misschien moeten we dit gewoon echt niet doen. Ja, beschaafd oorlog voeren met de Chinese conventies. Ja. ja. Maar ja, we gaan naar Trump door geloof ik. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. die was even muurtjes ja. kijken in Israël, hè. Oh ja, goed, ja, de... <laughs> hij wil graag muren bouwen. Ja, Israël hebben ze wat, uh, hebben we toch wel aardig wat muurtjes tussen de Palestijnen en de rest uh, neergezet, hè. Ja. ja, maar hij ging naar de, Ach, ging die naar die de ton... klaagmuur. Hij ging naar de klaagmuur. <laughs> Geen klaag, hè. <laughs> stond hij, daar, <laughs> over de meter. Nou, hij stond daar waarschijnlijk te mopperen. Nobody bills will better than me. Wie... <laughs> Ik zag al mijn memes voorbij komen. Wie heeft jou betaald? <laughs> maar maar deze, die muur, dat is dan overblijfsel nog van de Joodse tempel, geloof ik. En daarmee proberen de Joden natuurlijk nog hun claim, ook weer een morele claim, op het grondgebied daar te leggen. Zeg maar, ja, wij, wij zaten daar eigenlijk het allereerst. Kijk maar naar deze muur van die, van die tempel nog, die nog overeind staat, die wij gebouwd hebben ooit. Toen de Romeinen er zaten. Maar dat, dat, dat speelt natuurlijk toch. Er wordt niet voor, wordt niet voor niks zo'n uh, ja, zo fanfare omheen gemaakt. Het is omdat het, uh, ja, moet een, uh, dat is een claim. Nou, ik moet wel zeggen, dat, natuurlijk, dat zijn de orthodoxe joden die daar vooral staan uh, klagen. En die accepteren dan weer de Israëlische staat niet, hè? Nee. nee. nee. Die zeggen, ja, dit is een leuk experimentje van de VN, uh, heeft niks met ons geloof te maken. Maar het ja. hele probleem is dat het natuurlijk een beetje kunstmatig was, omdat ze er in 1948 of zo zijn, ze er gewoon maar heen ge, gecatapulteerd. En uh, ja, dat maakt de claim natuurlijk een beetje moeilijk. Dus dan moet, je, dan moet je wel heel ver in de geschiedenis teruggaan om een punt te vinden dat je toch nog enige morele aanspraak kan maken op het grondgebied. Uh, ja. ja, en dan krijg je dan ook weer van he, tot welk volkje behoor je? En uh, dat blijkt ook niet te werken. <laughs> he, dat uh, levert toch altijd spanningen op. Zelfs dus, uh, yeah, het was in Joegoslavië, kijk voor ons waren het Joegoslaven. Maar dat zagen ze zelf er weer anders. Maar de, dat dus anders zien, daar betaal je dus een, een hele hoge prijs voor uh, uiteindelijk. Ja, ik vind een burgeroorlog toch wel een redelijk hoge prijs. Uh, Zeker, ja. Dus, ja. En, en dat, dat speelt uh, daar tussen de uh, Israëliërs en de Palestijnen natuurlijk ook. Hè, qua geloof uh, zitten ze een beetje aan dezelfde tak uh, te hangen, weet je wel... Uh, ja. ja, ik had wel eens een onderzoek gelezen dat uh, zo'n beetje de helft van uh, Israëli's uh, niet actief met een geloof bezig is. En uh, daarvan is weer een, uh, een redelijk aantal uh, atheïstisch tot zelfs anti-religieus. Ja, ja, is dat zo, ja. zo laag? Het aantal mensen dat echt uh, actief met hun geloof bezig is. Ja, net als in Nederland en in vele andere landen, uh, best wel laag. Ze vallen misschien wel erg op met hun uh, dreadlocks en hun zwarte hoeden. Maar uh, op zich zijn, uh, zijn ze niet in de meerderheid. Ja. Ja, je bent natuurlijk ook jood als je moeder jood is. Hè? Dus dan... Ja, maar dan ben ja, dan dan dan dan dan dan je, ethisch, je dan niet uh... Dat betekent niet dat je... Einstein was ook een jood, maar die ging nooit ernstig nog hoger. Dus, uh... Ja, en er was één fenomeen, of er is één fenomeen die ik best, best wel grappig vind van uh, hoe je zeg maar als gemiddelde jood uh, dan met uh, de joodse wetten omgaat. Dat is, gaat er dus niet zozeer om of je ze respecteert of niet. De, de, de uitdaging is vooral om er creatief mee om te gaan. Dus als je dus zeggen zondig. Maar zondigt. Ja, als je zeg maar zondigt. Dat je dan. Uh, nou ja, dat je daar gewoon een goede reden voor hebt. <laughs> ja, dat, dat vind ik fantastisch. Ja. Maar ja, goed. Uh, Trump heeft er inderdaad voor gekozen. om. Uh, uh, nou ja, hè, om dan uh, zijn drie religietouren uh, te doen. <laughs> Saudi-Arabië even een medaille in ontvangst nemen. en buigen voor de. buigen koning. Dat, uh, dat is ook zo apart. Want er stond nog zo'n oude tweet van Trump. van ja die gekke aloïd uh, die denkt dat hij met papa's geld uh, politici kan kopen. Nou, dat zal niet gebeuren als ik president ben. En dan zie je die foto eronder staan, die buigt en dan krijgt hij zo'n gouden ketting om zijn hele nek gehangen. Het is uh, allemaal gelijk draaien. Ja. Je, hij heeft wel een flinke, flinke ja. wapendeal gedaan, maar als je, als je, je moet niet vergeten, al die landen waar Amerika grote wapendeals mee hebben gedaan die, dat zijn landen die dan later aangevallen werden door de VS. Ja, dat is ook zo. Ja, dus gaan ze, ja. betekent dit ...dat ze binnenkort Saudi-Arabië gaan aanvallen? Uh, absoluut niet. Nee, absoluut niet. <laughs> of, of Iran, of Iran. Daarin, nee, nee, dat, dat kan je... ook nog. Dat bedoel, dan geven ze wapens aan Saudi-Arabië... ...zodat die even oor kunnen voeren met Iran. En als Iran helemaal verslagen is... ...gaan hun Saudi-Arabië aanvallen. Ja, nou, Saudi-Arabië... De Amerikanen is... hebben natuurlijk ook ISIS bewapend eigenlijk... ...want die hebben dat, dat al nusra bewapend... om om uh, Assad tot val, ten val te brengen. En die hebben zich omgedraaid... en een verbond met Al-Qaeda gesloten. Dus en, uh, ISIS, dus die vochten allemaal met de Amerikaanse wapens. Dus dat is ook weer zo raar. Dat, en in Jemen vechten Amerikaanse troepen... gewoon zij aan zij met... Met Al-Qaeda, wat als het uh, ja, september de vijand was die de torens naar beneden bracht. Dus ja, dat is natuurlijk ook allemaal heel orwelliaans, Dat de vijand continu verandert. En de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En dan moet je dat ja, we even omgedraaid worden. Dat is even een tijdelijke alliantie. En, uh, ja. Ja, uh, ja, de en Amerikanen kunnen niet uh, inzien dat hun uh, buitenlandse Midden-Oosten politiek, en dan ligt Midden-Oosten natuurlijk vooral de Verenigde Staten in het buitenland, die is ook bijna vergeten. Uh, ja, omdat uh, de aanval in Irak, waar, zagen ze ook als een, een verdedigingsoorlog uh, de Amerikanen, ja. dat, uh, dat die politiek gewoon zuigt, al jarenlang. Ja, maar je kan je afvragen of zij dan dom of zijn ze slecht. En ik denk dat, dat, ja, je kan zeggen het zuigt, maar ze verkopen wel weer uh, voor 150 miljard wapens. Dus ja, misschien zijn dat ja. toch niet zo. Ja, maar goed, dat oogpunt. Het. Uh, Verdeel en heers. Maar het verhaal is dan ook weer vreemd. Hè? Ik bedoel, uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Uh, en dat was volgens mij ook naar aanleiding van Trump, hoor. Uh, en we hebben het over Trump uh, nog niet zozeer over zijn reis, hoor. Ik had een heel leuk uh, artikeltje gevonden. Wat er gaat over Trump bedoel van onder slechte pers. Dus een wat andere engel. Maar. Ja, ik, ik volg Trump uh, uh, bijna elke dag. Ja. <laughs> heb je niks met je leven te doen? <laughs> ja, je ja, nee, Even proberen we nee, nee. juist te negeren. <laughs> en ja, het is een soort verslaving of zo. Oh, yeah. ik, uh, had het ook niet gewild. Ja, hij is toch een reality ster en, geweest? Ja. Dan heb maar, je het al, hè? <laughs> Ja, maar elke dag is er gewoon nieuws uh, over hem. En, dat, dat, dat noemen we PR, uh, Henk. Nou, het, het ligt allemaal. Negatief ja. toch allemaal, de PR ja. De tegenin. Allemaal. Ja, maar dat kan ook nou, aan rechts werken. Nou, zeker uh, dat van vorige week. Dat, dat, dat uh, nou zo oh, <laughs> heel erg. Ja, Trump die had dan uh, getweet, uh, uh, dus een jaar of twee jaar geleden: van hé, uh, hey, uh, die Saoedi's uh, die, uh, weet je, wat, wat was het? Zoveel uh, van de uh, aanslagplegers. Op 9-11, die kwamen uit Saudi-Arabië. En een aantal anderen waren dan Egyptenaar. En, maar toen hebben ze dus onderzocht van, uh, is er nou echt een link tussen Saudi-Arabië en het terrorisme of niet? En toen is ze dus onderzocht en echt, uh, de mededeling was nee. <laughs> nee, er is geen link tussen Saudi-Arabië en terrorisme. Ook ja, maar als je dat, dat, was de conclusie, maar als je het rapport zelf leest, dan stond daarin, er is wel een link. Ja. Ja. Ja. Ja. Was dat was de ene vreemde conclusie gegeven, de inhoud van het rapport. Ja, ja. maar het is zo: het is uh, driehoek Saudi-Arabië, Verenigde Staten, terrorisme. Het is een hele rare. En dat had al te maken uh, dat, voor 9-11. En die hele Bush bin Laden link. Maar de dag na uh, 9-11... Vloog er uh, één vliegtuig uh, slechts do door het Amerikaanse luchtruim. Uh, en dat waren de bin Laden's. Ja, die moesten even geëvacueerd worden. Ja. ja, zonder ondervraging of wat dan ook. Dat kun je nu gewoon niet meer voorstellen. Omdat je als burger, als er maar ergens een verdenking is of weet ik voor wat. Nou, dan word je aan de tand gevoeld. En deze mensen werden gewoon uh, voor hun eigen veiligheid... <laughs> ...het land uit uh, begeleid. Ja. Niet, niet iedereen is gelijk natuurlijk. Nee. En, en, en uh, die bin Laden's, die zijn niet eens koninklijk of weet ik veel wat. Dat zijn gewoon een stelletje bouwers in, uh, in Saudi-Arabië. Zeg maar de Trumps van Saudi-Arabië. Uh, nou, ja, <laughs> ja. ja iets <it's>, succesvol. <laughs> ja, ja, ja. Want uh, nou ja, wat ik dan meegekregen heb van de eerste 125 dagen... ...of misschien al iets meer van 100 Trump... Nou ja, elke dag komt dus, ze uh, is dus ook wel een verhaal dat hij uh, iets zegt of iets doet waar hij een, uh, een tweet aan heeft gewijd twee of drie jaar geleden, die er gewoon haaks op stond. Ja, en, uh, ja, dat is bij al die presidenten zo, hè? dat je bij Obama ook de hele tijd. Dan zei hij van ja, het debplafond plafond verhogen, dat is een teken van zwakte, zei die toen hij toen in de oppositie zat. Dat zit in de regering, het debplafond plafond niet verhogen is een teken van politieke onwil. Ja, het is heel gebruikelijk, dat ze ja. allemaal 180 graden flippen. Als je echt de oude uitspraken van Obama gaat lezen, van voordat hij president werd, was het nog jaar, nog net geen Ron Paul, maar... Ja, Guantanamo Bay sluiten, bring back the troops... Ja, en de, de allemaal... Bill of Rights moet weer in eer worden hersteld. En, nou ja, wat, wat ja, doet hij? Ja, I'm going to make the, the most transparent government in history. Ja, <laughs> doe precies het tegenovergestelde. En whistleblowers, whistleblowers moesten beschermd worden. Nou ja, het was... <laughs> Ja, het is gewoon, je weet bijna zeker dat het 180 graden opgaat als je zo'n verhuur krijgt. Maar uh, Obama had het vermogen hè, om dat trucje uh, te spoelen. Ja, hij was retorisch heel sterk. Nee? Ja. En hij, ja. had ook, omdat hij democrat was, had hij de hele pers aan zijn kant en die, die zeiden er allemaal niks van. Ja, niet de, de hij, hele pers, niet de hele pers, kom op, dus ook wel, ja, wel de, hele pers, ja. de, de, de hele pers. die uh, als je dat in, in Nederland ook vraagt, ze identificeren zichzelf ook allemaal als links, de pers. Dus uh, yeah, ja, ik denk dat dat Ja, daarbij... ik, ik, ik wil best wel geloven dat Nederlandse, Nederlandse pers uh, liever um, uh, de, de liberale pers uh, citeert. Maar er is zeker wel uh, uh, Republikeinse. We Fox, dat is. Uh, dat... Nee, Fox is ook gewoon een democraat. Wat? Nee, nee, Fox nee. ja. ja. is een beetje conservatief hoor. Ik ook, re ook uh, rechter Napolitano eruit gemikt. Hij is eruit gegooid? Liberta libertariërs, Stossel is er weg. Uh, nee. Maar goed, Stossel is zelf gestopt. Volgens mij is het allemaal Controlled Opposition. Maar dat is mijn uh, opvatting okay, yeah. in Groen. Maar door die vergelijking met uh, Obama, zeg maar... Uh, uh, komt het artikel ook wat meer naar voren. Hè. Dat is zo van... Uh, boel, uh, nee, Trump die, heeft, uh, die zei uh, bij uh, de, het afstuderen van een aantal mensen... Uh, bij de National Coast Guard... van jonge mensen die uh, in het leven staan, weet je wel... dan gaat Trump het weer hebben over uh, zichzelf. En dan zei hij zo van... geen andere president... en dat zeg ik met, uh, met uh, grotere uh, zekerte... Als ik het letterlijk vertaald, Ja, geen andere president is zo hard aangevallen als ik. En dat is natuurlijk volledig bullshit. Maar eh, je kunt het wel tellen. Zo van, die 80% van de verhalen was negatief. En, eh, en dat krijg ik ook eh, elke dag dus mee. Van hoe eh, shit eigenlijk gewoon, uh, uh, ja, aan het uh, escaleren is uh, daar, tenminste zo lijkt het, ik bedoel ik heb Obama ook niet gevolgd, hè? dus uh, ik, ik volg uh, Trump vanuit uh, de liberale kant, met name dan de komieken, maar af en toe dan pak ik ook wel uh, het uh, nieuws uh, erbij om uh, uh, ja, de grappen er een beetje uit te halen. Gewoon de serieuze kant en een beetje wat meer informatie. En het is gewoon een shitzooi. Die man die heeft nog uh, niks gepresteerd. Maar uh, behalve dan, nou ik geloof wel minst, minstens drie federal offenses uh, te hebben gepleegd. Waaronder uh, dat die Kellyanne Conway, dat is dan zo'n spokesperson... Die zit gewoon reclame te maken voor uh, de producten uh, van de dochter van Trump. Oké. Okay. En ja, dat is een big no-no. Ja, daar hebben we een schaart aan, denk ik. <laughs> ja, en, en toch gebeurt het. Uh. En, uh, nou ja, en dan uh, was het dan: is er dan nou wel of geen uh, Russische inmenging geweest uh, rondom die uh, presidentsverkiezingen? Nou, daardoor ontstaat er in Nederland het idee van. Uh, dat het uh, verhaal alleen maar is dat het dan gaat over verontwaardigde uh, liberalen. Maar het is, ja, het, het, het is gewoon, nou ja, als libertaren kun je gewoon zeggen van nou, the ship goes down, weet je. Dit is fantastisch. Trump is een uh, ongewilde libertariër. Ja, want het is niet door zijn kunde. Het is echt door zijn onkunde. Ja, ik, ik, ik denk dat die Sophia waar we gewoon gaan uitzitten hoor. Natuurlijk, natuurlijk. Daarna krijgen, we, daarna krijgen we nog een keertje via Trump, zo, weet je wel. Nou, dit, deze trip, die komt er dus heel erg uh, gunstig uit, omdat mensen tegenwoordig maar een uh, geheugen hebben van drie dagen. Ik bedoel, volgende week zijn we Manchester ook vergeten. Ja, dat is zeker. Ja, ja, het lijkt dan ook alsof die inf informatie soms ook echt uh, die dan als een bom inslaat ook echt gelekt wordt uit het Witte Huis zelf. En dat ging dan echt over zeg maar het ontslaan van die FBI-directeur die dan zijn onderzoek doet uh, naar, uh, naar Trump en de Russen. En uh, nou, Trump zeg maar, uh, dat was de dag voordat hij uh, wegging, dat geeft ook gewoon toe van, uh, ja ik heb hem uh, ontslagen om uh, to release the pressure from the Russia case, en dat is gewoon obstruction van de law, en dat is een impeachable, impeachable uh, uh, defense, uh, nee, een uh, offense. Ja. Volgens mij heeft hij dat niet gezegd hoor. Jawel, jawel, jawel, die man zegt gewoon alles, sure. hij zegt gewoon ik heb het gedaan. Nee. Hij wint er geen doekjes om. Ja, dan nog dan blijft hij nog, nog zitten. Natuurlijk ja, blijft hij alsnog zitten. Het is een hele nee, volgens mij heeft hij het niet gezegd. Dit, het is een Russen, hele interessante want, uh, strategie. Maar, uh, nee, het was alleen maar de Washington Post die zei dat, er, dat de Russen hadden gezegd. Dat de Russen dat hadden beweerd. En de Russen de hebben Trump, dat ontkend. De Russen hebben dat, dat ontkend. Maar goed, ik bedoel, Obama heeft ook, ook, ook wel eens dingen gelekt. De, de, het is het, hetzelfde ding waar uh, Trump van beschuldigd wordt, heeft Obama ook gedaan. Er zijn, zijn filmpjes van, dat hij dat uh, ding liep te zeggen tegen de, de Russen, uh, informatie. Ja, hij heeft of heeft hij gezegd, ja, geef me even de tijd, want uh, na de verkiezingen heb ik meer ruimte. Toen dat dat, stond de micro open, dat heb je gewoon gehoord. Maar ik hoorde laatst een samenvatting van wat de democraten allemaal met de Russen hebben gedaan. Ja. En, uh, wat Podesta voor geld heeft ontvangen van uh, Servof Bank. En je moet gewoon ook eens een keer de andere kant van het nieuws lezen. Niet alleen maar de mainstream media die uh, die, die heet het op Trump lopen inhaken. Want dat klopt gewoon heel vaak niet. Ze zijn nou op een punt dat ze gewoon keihard gewoon echt aan het lieren zijn. Ja, maar waarom, waarom mag je dat van Trump gewoon niet uh, uh, erg vinden? Ongeacht wat Obama wel of niet heeft gedaan. Ja, dat mag je best, mag je best, uh, je mag het best erg vinden, maar moet, je moet wel kloppen. Er zijn gewoon een heleboel dingen die kloppen, nou niet meer. Er zijn, als er een hele lijst is van dingen die de, de Democraten, uh, de Clinton Foundation, heeft geld aangenomen. waarna ze uh, de Russen uraniummijn uh, konden kopen in Amerika. Er ja. uh, zijn hele lijsten van Russische... Het is gewoon projectie. En, en dan dat hele Seth Rich verhaal. Dat moet je ook meenemen. Dat, dat hele lek. Daar zeiden ze gelijk van. Het e lek Ja, dat hebben de Russen gedaan. Nou ja, dat ja. Is, uh, dat is, was wel, die reactie was heel snel. En nu komt er steeds meer boven water zetten. Dat het een democratische uh, lid is. Rich. Die dat heeft gelekt. En die, uh, daarna, die onder heel dubieuze omstandigheden vermoord is. Hij is vermoord. Het was een roofmoord genoemd, maar uh, er was helemaal niks gestolen. Dus, uh, en er ligt een, als je zoekt op Clinton bodycount, dan krijg je een enorme lijst van mensen. Die, er is al eerder een getuige tegen de Clintons, vlak de dag voor zijn getuigenis uh, op mysterieuze wijze vermoord. Dus het ligt echt een hele berg lijken eromheen. Dus ja, dat, uh, ik denk dat het voornamelijk projectie is van die hele, die hele media omdat uh, Clinton uh, allemaal lijken uh, op haar geweten heeft. Ja, omdat ze ontzettend veel contacten met die uh, Russen hebben. Ja. En uh, dan gaan ze gelijk denken dat, dat uh, de andere kant dat ook heeft. Of dat ze het daarop kunnen pakken. Ik, ik kan meeste, van dat soort, meeste wat politici zeggen kan gelijk terugvouwen op hen zelf. Ja, ja. Uh, vast, vast, vast, vast, vast. Kijk Obama en, en het volgende en Bush en alles wat daarvoor kwam. Deden precies hetzelfde. Die hebben gewoon altijd scheid gehad aan die regels. Je kan wel zeggen: van ah, nou moet Trump afgezet worden vanwege iets. Dat oh, gaat gewoon niet gebeuren, jongen. Kijk, het punt is: kijk, hij doet goede ja. deals voor de wapenindustrie. Dus hij blijft er gewoon zitten. Ja, dat ja het en dat maakt ja, niet ja, uit wat ze allemaal roepen. Hij blijft gewoon zitten daar. Maar voor de rest is hij toch echt gewoon volslagen incompetent. En dat maakt hem niet uit. Hij, hij doet goede deals voor de wapenindustrie. En ja. dat, dat, dat is de enige reden dat hij daar mag blijven zitten. Kijk, als hij dat niet had gedaan had gezegd van, ah, ja, potverdorie, nu dat wereldvrede. Ja, dan was hij dus zo uh, Kennedy achter daar gegaan. Hij denkt dat hij nog competenter is overigens dan wat daarvoor geweest is. Want uh, wat we hiervoor gehad hebben, zijn allemaal mensen die nooit een dag gewerkt hadden in hun leven. Dat waren alleen maar beroeps uh, oude die uh, ja, community organizer en allemaal dingen waar helemaal niks van bekend is, maar die, die, zaten, die waren helemaal binnen het apparaat opgeroeid. Hij heeft tenminste nog een paar hotels neergezet. Ja, het uh, nou ja, is misschien die, wel verlies ja. geleden en het uh, ja. zijn misschien wel fiet gegaan een paar keer, ja. maar hij heeft tenminste wel wat nog van waarde neergezet. Dat kunnen geen van die anderen zeggen. Ja, klopt. En ik denk dat er gewoon nog een tweede termijn trump gaat kat komen. Dus zolang die, uh, de wapenindustrie... Ja, dat, uh, dat weet ik ook weer niet. Want het is wel, ons, het is wel enorm um, heftig. Het, uh, het geweld vanuit de pers wat er... Uh, blijven maar doorvuren. Die kanonnen van de Washington Post en de New York Times. Ja, maar dat, dat nee. maakt verder niet uit. Ik zolang hij... uh, nee, als er gewoon al een vraag wordt gesteld dan... Nee, dan de uh, uh, Washington de Post, de die, zei, uh, die zei echt gewoon van, nou ja, zelfs als Seth Rich vermoord is door, door Clinton dan, dan nog uh, is Trump schuldig. Ja, dat, het is natuurlijk ook bekend dat de Washington Post is eigendom van Jeff Bezos van de Amazon en die hebben een contract van de CIA voor 600 miljoen voor cloud computing. Dus er zit gewoon een direct belang in. Wat, wat is cloud computing? Ja, dat is een hele uh, cloud computing. Dat zijn uh, co computers in, een, in, een, uh, ja, in de cloud, net dus zoals Dropbox, of, uh, ja. uh, waar je files en berekeningen in kan doen. En de CIA slaat allerlei data op bij Amazon. En maar, Amazon, Amazon levert daar de servers voor. En, maar wat heeft dat dan met Trump uh, te maken dan? Dat nou, is een opdracht van 600 miljoen dollar van de CIA. Ze zijn bang dat ze dat kwijtraken. Dan vallen ze Trump toch niet aan? Het is gewoon een heleboel pay for, pay for play. Ze hebben dat opdracht gekregen terwijl Obama daar zat. Nou, ja, dan hoort uh, daar een tegenprestatie tegenover staan. Het is allemaal quid pro quo. Het is allemaal, we hebben hier wat betaald. En we hebben uh, de, de gezondheidsindustrie heeft, uh, of de gezondheidsindustrie, de pillenboeren, die hebben een hele hoop geld gekregen voor. Uh, voor Obamacare, nou dan uh, zorgen die, dat uh, die zitten ook allemaal als advertisers op die netwerken. dus Ze hebben enorme invloed op die netwerken, dus nou dat dus, uh, wordt allemaal uh, terugbetaald. Zo gaan die dingen, dus je ziet het ook aan die speaking fees, dan gaat er gewoon even een, uh, voor 400.000 dollar een spreekbeurtje geven en dan weer voor 800.000 dollar spreekbeurtje daar. Dat is allemaal uh, terugbetalen voor bewezen diensten. Ja, ja, maar dus daar is toch niks mis mee? Mm. Ja, dat is van alles mis. Nee. Voor de belastingsslaaf, die wordt die wordt verkocht. Ja, de, het geld gaat naar een bedrijf toe. Dus gewoon een fascistische model. Is dat? Ja, nee, dat, ja, dat wel. Die... Dat wel, maar nee. Kijk, als uh... er alleen maar in de private sector zoiets gebeurt. Ja, goed. Uh, dat, is, dat zijn hun uh, de, de kunst alleen dat er hier de, de, de, de politiek ook eraan meedoet en uh, uiteindelijk de belastingbetaler gewoon een slachtoffer is. Snap je? Ja, natuurlijk. Er Want, wordt een wet uh, doorgevoerd waardoor ja. de gezondheidszorg nou bijvoorbeeld in Californië uh, meer kost dan het hele budget van Californische overheid. Okay. En, en, zo, en daar zijn die medicijnen, pillendraaars, zijn er heel blij mee. En die hebben daarvoor gelobbyd. En die geven daar dan een beloningetje voor. Dan mag, mag je een speech komen houden bij ze. En dan krijg je een hele hoop geld voor betaald. Maar uiteindelijk moet de, de, de patiënt moet een heleboel meer betalen. En niet alleen de patiënt, maar iedereen die een verzekering heeft. Die moet ja. daar In feite betaalt hij een hele hoop geld aan de industrie. En de industrie geeft daar weer een, een mooi bedragje voor aan de politicus die de wetten door heeft gekregen. Dat is het. Het hele idee van waarom dat lobbyisme zo groeit. Ja, en waarom, waarom, Iedereen vaart waarom, waarom, waarom, er wel bij, behalve de patiënten. Ja, waarom de gezondheid. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, en ja, ja, er worden alleen maar pillen voor geschreven. Ja, ja, ja. Ja, ja, je krijgt een beetje het model van Nike. Hè? Dus uh, je hebt zeg maar de Michael Jordan die miljoenen verdient. <laughs> en in de, wat is het, Bangladesh of zo staat ze voor <laughs> ja. echt een fractie van het duizendste van een cent uh, aan zijn schoenen te werken. ja, dat uh, nou, maar, nou ja, ik krijg in ieder geval van het geheel uh, een gevoel van uh, nou ja, het draait niet lekker daar. weet je wel het is, Nee, uh, dat zeker niet. Nee. Het is, uh, er is een enorme tweespalte. En dat, en het, in Amerika, ik heb wel zo'n zo kaart gezien van de. dat noemen ze de Democratische Arkel Pilago. En dan zie je dat al het, aan, de, aan de kusten, in Californië en aan de oost- en de westkust. daar zitten alle Democraten. En dat hele flyover Amerika, dat is helemaal Republikein. En daar zit een enorme afstand tussen. Een enorme verdeeldheid. Ja. Plus nog een paar van die grote steden duren. Ja, en met een, beetje, en met een beetje timing hè, kun je dus in een twee partijen kun je zeg maar als elite, kun je gewoon zeggen van nou, als de democraten aan de macht zijn, nou dan, dan voeren we alle wetgeving door die... Die zeg maar de midden- of uh, ja, de wat hogere middenklasse aanvalt en weet ik voor wat. Dan zijn de Republikeinen aan de macht. Nou, dan pakken we dan echt uh, de armoedzaaiers. Ja, en die wetten blijven ook allemaal bestaan. Het is gewoon: het, de, de ene voert het door, maar de ander draait het niet terug, over het algemeen. Ja, dus. Oh, en... je ook met Obamacare, dat wordt dan zogenaamd zou dat terug gaan draaien. Maar dat is natuurlijk ook een was van deze, want wat er nou wordt neergezet, dat is eigenlijk nog erger. Het is gewoon een hele setup om, dat, om de hele zaak te laten collapsen in een totale overheid gereguleerde geregelde gezondheidszorg. En dan vind ik het prachtig dat in de Amerikaanse cultuur, uh, nee, dus in de films en uh, uh, zeg maar, hè, dan, dan speelt het uh, hele grondwet idee uh, speelt gewoon uh, uh, heel hoog. Yeah, dan uh, gewoon uh, uh, wat was het? We the people and by the people. Ja, maar die grondwet is ook een wassen neus worden. Want er, ja, dat, dat, uh, ja, die wordt aan alle kanten ook genegeerd. Je mag natuurlijk geen, geen searches en seizures doen zonder. Je mag niet mensen. Uh, hun huis binnengaan zonder een gereden verdenking. Nou ja, uh, de hele internet wordt gewoon met een enorme dregnet uh, wordt het afgevist. Ja. Uh, ja. Alle beloftes zijn daar eigenlijk ook allemaal al verbroken of alle definities zijn zo opgerekt dat, die, uh, dat het ook een wassenneus is, maar uh, ja, Amerikanen die blijven er natuurlijk nog heel erg aan vasthouden. En ik denk tegen beter weten in, het is natuurlijk in weer dat ook. Er, bleef ook, er bleef ook nog een republiek, formeel, terwijl er alleen maar klapvee was, wat gewoon deed wat de keizer zei. Ja. Maar formeel was het nog steeds een, een democratie-republiek ja. de dan eigenlijk. En dat, dat zie je nou ook wel dat formeel blijven elke president die, die, die het toneel betreedt, die legt zijn hand op de Bijbel en die zegt, uh, mijn first and foremost uh, uh, uh, verplichting is het verdedigen van de, uh, van de constitution. En dan vervolgens uh, loopt hij er als een deurmat overheen. Tuurlijk, ja. Nou, dan, dan zijn we inmiddels al bij Cuba beland, hè? Ja, uh, ja, dat is, uh, ja, dat is zeg maar uh, ook al door de grote is het geen falende uh, imperium. Want wat je van Amerika uh, kun je vermoeden zo van, uh, nou die worden waarschijnlijk uh, vanzelf al een keer ingehaald door China. Ja, maar goed ja, Cuba, de helstaat, ze hebben eindelijk een libertarische partij. Ja. ja. Uh, uh, kans, kans verslagen, hoe groot? Weet je, net als Nederland? <laughs> nou, ik weet niet. Uh, nou, het heeft ten eerste, denk ik, een hele andere uh, insteek dan. Uh, de Nederlandse Libertarische Partij. Misschien dat ze ook wat radicaler zijn. Omdat ze hier gewoon, in Cuba weet ze gewoon echt hoe socialisme werkt. En, ja, hier doen ze geen water nou, meer bij de wijn, denk ik. Maar dat is ook wat ik zeg. Het heeft waarschijnlijk een hele andere insteek dan de Nederlandse partij. Want uh, hè, Nederland verschilt natuurlijk ook wel heel uh, ten opzichte van uh, de Amerikaanse Libertarische Partij. Het hele politieke spectrum is gewoon anders. De ontstaansgeschiedenis is ook gewoon anders. Het heeft ook voor een deel te maken met van, hoe staat het met de burgerrechten in het geheel. De burgerrechten die vrijheden zou moeten gunnen. Nou, weet ik niet uh, uh, van hoe het met uh, de grondwet in uh, Cuba staat. Maar in uh, nee. Cuba is ook gewoon echt letterlijk dat uh, iedereen is gewoon eigendom van de staat. Dus ja. er is bezit uh, bestaat helemaal niet. Dus ook niet uh, dat je kan zeggen, ja, ik ben van mezelf. Nee, ben je niet. Je bent eigendom van ja. Cuba. Nou, dan heb je. Ja. <laughs> Snap je? Uh, ja, goed. In Nederland heb je die beweging uh, uh, wel gehad van uh, kling je eigen naam. En uh, die zou waren dan ook te herkennen. Uh, het was zo net uh, aan het einde van de huistijd. Uh, de soevereine beweging, hui... ja, die bestaat nog steeds. Hoor. Uh, ja, hoor. Die is nog steeds actief. Oké. Okay. Dus, uh... okay. ja. Maar uh, nou, uh, met tegenwoordig zie je dus niemand meer met uh, de letters uh, VDF. En dat stond dan voor uh, van de familie. En dat, dat hoorde dus bij het idee van claim je eigen naam. Want wat dan zeg maar het idee is, en volgens mij is het ook weer allemaal terug te leiden naar uh, één uh, YouTube filmpje was uh, dat uh, bij de aangifte, de geboorte zeg maar, dat je dan eigenlijk ook uh, je kind aan de staat uh, doneert. Ja, waarom uh, zo'n ja, soevereine beweging okay. is een wereldwijde beweging, die heb je in alle landen en het is in Nederland, het, is, het, het, het bestaat ook best wel lang hoor, ja, maar, het is niet het, van de laatste tijd ofzo. Maar ja, ik kan het dus niet inschatten van hoe mensen uit uh, Cuba dat uh, inzien. Mm -hmm. Maar in, in ieder geval in Nederland, als je gewoon vraagt van, van ben je vrij, en dat, voor een deel zal het antwoord natuurlijk ook voortkomen uit hele lange indoctrinatie en weet ik voor wat, denk ik toch dat de meeste mensen zullen zeggen van jawel, ja. ik ben vrij, omdat er hier nou ja, minder journalisten in de gevangenis worden uh, gegooid. Het gebeurt wel, ja. maar ja, uh, minder. En, en dus uh, mensen worden ook niet uh, openlijk uh, op straat uh, vermoord. Nou ja, met seniorkers natuurlijk, hè. Maar uh, in Nederland zijn ja. ze algemeen zijn ze daar inderdaad wat. Uh ja, een pilfertuin natuurlijk. Maar in, in, in, in, in Nederland doen ze het natuurlijk uh, over het algemeen niet zo uh, open en bloot. Nee, nee. dus... Ja, ja, ja, nee, kijk nog... wat het zo is: als, als jij de, een tegenstander bent van de staat, gaan ze jou een, een tactiek. Dus ze jou, uh, dat je Uiteindelijk eindig je ergens met een uitkering. En uh, ja, dus, dan word je door niemand serieus genomen. Dan word je helemaal nee. weggezet als een gekkie. Ja. Ja. Mag je de ja. rest van je leven uitkering trekken? En, ik luister meer naar jou. Nee. ja, nee. En, uh, ja. Want uh, ja, ja, in onze uh, psyche, daar ja, zitten staten gewoon uh, uh, hoog in. Uh, ja, maar in, in, in. feite is Nederland niet zoveel van kibo. Ik bedoel, uh, echt privaat bezit heb je niet in Nederland. Je hebt de illusie van privaat bezit. Maar alles is van de koning. Alleen, ze hebben dan zo'n soort constructie dat jij het gevoel hebt dat je je eigen huis hebt. <laughs> of je eigen dingetje. Ja, het is, maar het maakt het, er zit toch nog wel een hoop verschil tussen, denk ik. Als je ook, als je kijkt naar de welvaart in Cuba, het is het toch nog wel even een wereld van verschil. Uh -uh. maar uiteindelijk zijn we wel allemaal. Uh, uiteindelijk is het, heb je ergens bezit, inderdaad, maar ja, er, zijn wel, er zijn wel gradaties in. En daar zitten ze toch nog wel, ik uh, bedoel, daar hangen daar posters. Fidel is het volk. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus dat, dat is nog wel even wat andere koektal. Dat zou je hier niet snel zien van Mark Rutte is het volk. Uh... Nee, nee. nee, we hebben een, uh, net wat, uh, slaan we net een andere toon. Ja, die... ja dat is wat ik wil zeggen. Dus Ze lopen in Nederland niet echt mee uh, te koop. Maar als jij uh, je, dat je, je uh, als advocaat gaat studeren, dan word je uiteindelijk mee, met het feit geconstateerd dat het een hele constructie is. Hè? Alles is van de koning. De koning is Nederland. Uh, het is gewoon bijna communistisch. Ja, het is, je, ja. je hoeft niet eens rechten te hebben. Als jij in Nederland je WOZ-belasting niet betaalt. Ondanks dat je denkt dat je huis van jou is. Ja. Dan word je er toch gewoon uitgegooid door de overheid. Ja, uh, dat, ja, daarmee ja. is het niet jouw bezit. Je, je lichaam. Als jij denkt ik ga mijn arbeid ga ik mijn geld verdienen? Dan zegt de overheid, nee, eh, jij krijgt zoveel, de rest is van ons. Daarmee is je lichaam bezit van de overheid. Die heeft daar de hoogste claim op. Eh, eh, daar hoef je geen rechter voor gestudeerd te hebben, om dat te zien. Maar het is, het is overigens wel opvallend dat heel veel van die landen, zoals Cuba en, en Noord-Korea en de Sovjet-Unie ook, die hebben een grondwet. Nou, als je die leest, dat is gewoon, ja, de onderdaan heeft recht op dit en hij is beveiligd tegen dat en hij mag niet zomaar gearresteerd worden en de eh, soevereiniteit in zijn huis en echt als je, als je die grondwetten leest van Noord-Korea dan denk je, nou ik ga gelijk verhuizen. dat klinkt heel goed en <laughs> die van de sovjet unie ook, uh, waar, er wordt kennelijk altijd overheen gelopen, dat is gewoon de Amerikanen denken vaak, nou we hebben een grondwet en die beschermt ons, nee dat hebben ze overal ook zelfs als je kijkt naar de uh, rechten van de mens, Europese handvest voor de rechten van de mens, dan staat daar in feite al gewoon in dat je, dat je slaaf bent en dat je vermoord kan worden door je overheid of er staat ja. dan in, je mag niet vermoord worden, behalve als de overheid dat uh, daar een ja. aanleiding ja, en, en uh, Amerika probeert dus wel, of in de Verenigde Staten proberen ze wel uh, uh, ruimte te bieden aan uh, uh, de grondwettelijke uh, vrijheden van een burger, maar uh, als je denkt zo van, uh, goh, maar hoe ziet dat er dan uit, uh, dan uh, moet je denk je ook eens even op YouTube gaan zoeken naar uh, Boston Bombers Searching, waarin ze dan, wat was het, uh, drie, vier jaar geleden, uh, er was dan de Boston bombing, hè, bij die marathon. De snelkooppan. Ja, de snel ja, tingelingen snelkooppan. Maar toen vluchten de dader uh, een woonwijk binnen. En hoe ze de agenten zeg maar daar dus die searches doen, ja. bij rechtmatige huiseigenaren en dat soort dingen, dat zag is er heel een... erg fascistisch uit. Hè. Ja, dat ziet er inderdaad heel bijzonder uit. Uh, ja. Voor maar een rechtsstaat, zoals wij denken wat ze zijn. Uh, maar dat is ook de gap. De dagelijkse praktijk in, uh, in uh, het bezet uh, Irak, hè? dat uh, toen door Amerika bezet was. Ja. Dat toen um, de ja. Ira Irakezen maakte dat iedere dag mee. En nou, en nou was het op ja. Amerikaanse bodem. Ja, nou ja en, uh, en natuurlijk uh, was het 2009, de Deep Horizon... Uh, ja, Zo'n uh, olieboren platform van uh, BP uh, die uh, uh, kapot gaat. Toen kwamen ook uh, de roadblocks uh, opzetten en uh, er stond gewoon uh, uh, ook gewoon gewapende mannen uh, de strand uh, te bewaken, zeg maar. Om de bestwil van het volk. En uh, dat zijn wel inderdaad rare, rare rituelen. En, maar dat is ook heel open. Nou ja goed, we hebben natuurlijk ook te maken met, uh, nou, we hadden het er net over de soevereine mens. Mijn uh, insteek in uh, uh, nou ja, vrijheid radio. En, uh, ik uh, ben nog steeds uh, uh, lid van de Libertarische Partij, maar dat had nog mee te maken met uh, uh, dat ik nog... In uh, oktober of zo contributie had betaald, uh, om uh, mee te schrijven aan partij, het partijenprogramma. Maar, ja, voor een deel heeft het ook gewoon te maken, in, zitten we dan ook in de hoek van de alternatieve uh, nieuwssfeer en dat soort dingen. Na 2001, wat natuurlijk voor burgerrechten, uh, ook heel veel zichtbare veranderingen heeft uh, gebracht. Ja, toen uh, raakte ik ook wel bekend met het fenomeen uh, uh, Alex Jones. Ja, die had dus een film gemaakt, wat was het? Uh, Roadmarch to Tyranny of zo uit mijn hoofd. Oh, kan wel, hij uh. maakte heel veel filmpjes. Het is niet meer bij te ja, houden. Ja, en dit, dit was dan een, een van zijn uh, er, eerste, zeg maar. En. Um, want, euh, nou ja, door die shift dus, van, euh, door die verandering dus van de opstelling van de overheid, ten opzichte van euh, de balans euh, vrijheid en veiligheid, ja, zijn er dus ook heel veel mensen euh, op zoek gegaan naar in, in welk verhaal spelen wij eigenlijk. Ja, en voor een deel is het geopolitiek, voor een deel is het gewoon economisch. En, maar er speelt dus ook iets um, uh, op uh, machtsbasis. En mensen zijn toch uh, uh, al heel snel uh, gevoelig voor uh, de zichtbare varianten ervan. He, dus uh, meer uh, gewapende uh, politie op straat. Tegenwoordig heb je dus zelfs Amerikaanse schoolpolitie die in, uh, uh, hoe heet dat, in, in, um, in die personeelswagentjes rijden, in die personeel... Panzerwagens. Uh, Panzerwagens. Ja. ja, ja, ja. Gewoon schoolpolitie. Ja. Uh, weet je, dat valt dan wel op. Uh. En, ja, en die Amerikanen zijn er dus inderdaad vrij hard mee bezig om, uh, ja, om nazi-Duitsland voorbij te streven wat dat betreft. Maar dan nog zonder dus knokploegen en, de, hè, en uh, het holocaustverhaal om uh, toch een duit in het zakje te doen van hoe krijgen wij een volk eronder. Nou ja, en voor een deel komen ze daar nog steeds mee weg. Want, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, de media die, die brengt uh, nog uh, de, de politieke rallies, ten tijde van de verkiezingen, hè, nog volop in uh, beeld. Zo van, dit doet er toe. Maar als je een geweten hebt of uh, iets met uh, waarheid... Dan denk ik zo van ja, ja, maar dit systeem is stervende. Dit systeem klopt niet of weet ik veel wat. Uh, er is iets niet in de haak hier. Maar goed, dat is dan onze perceptie daarvan. En, en, en wij hebben zelfs denk ik een, een, een vrij vertrokken beeld. Ik kan niet helemaal op het juiste woord komen. Gestoord de beeld denk ik ook wel van Cuba. En als je in Cuba woont... Dat je ook anders tegen de materie uh, uh, aankijkt vanwege je bril. Waar. Je bent het gewend en uh, uh, je vindt een aantal dingen. Je bent ook overtuigd van een aantal dingen. Hè, waarom een aantal dingen gewoon moeten? Uh, van ja, uh, ja, we moeten een aantal mensen gewoon vastzetten. Nou, daar, daar zullen we ook al voor- en tegenstanders uh, van hebben. Vaak is de familie, denk ik, eerder een tegenstander van zo'n vastgezet persoon. Yeah. Maar er zullen ook gewoon mensen zijn van ja, maar uh, Fidel is altijd. Uh, nou ja, die is dan natuurlijk nu dood. Ik weet niet wie er nu zit. Uh, Raoul. Ja, zijn dus. broer. Ja, en die is altijd goed. Yeah. En, want uh, dat zijn bijvoorbeeld mensen die uh, aan het bruinwerken zijn bij de partij. Tenminste, ik ben niet zo heel bekend met Cuba, maar ik neem aan dat ze daar ook een, uh, een soort uh, partij hebben die. Uh, ja. ja, uiteraard hebben ze maar één partij. Is natuurlijk de communistische partij is altijd in dat soort ja. landen. En dan kan je inderdaad zeggen dat de Libertarische Partij... daar ...de, de, de op één na grootste partij is. Ik zie, ja. ik, zie, ik zie hier een fotootje. Er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensen in een kamertje... En die allemaal te zwaaien zijn naar de fotograaf. Dat is dus, dus nummer 11. Dus ze zijn al uh, groter dan de gemiddelde libtarische Partij in de Nederlandse stad. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja, ik weet niet of ze ook hetzelfde alcoholinname hebben als de Nederlandse libtarische Ja, Cuba natuurlijk allemaal lekker aan de ruw. Ik weet het niet hoor. Maar... Uh... Ze hebben in ieder geval een goede reden om uh, libertarisch te zijn, dat is gewoon, uh, ja. maar het zou dan uh, waarschijnlijk zijn om vanuit een soort minderheidspositie andere mensen verstand uh, bij te brengen van andere keuzes op het gebied van uh, privé-eigendom, bezit, nou ja, wat natuurlijk uh, eigendom is, en vrijheden, uh, andere vrijheden. De vrijheid van meningsuiting, dat is natuurlijk bij ons een hot item, maar ik denk um, nou, ze hebben wel overeenkomst met de Nederlandse LP. Ik bedoel, ook een leider die in de bak zit. Dus ja, het in, in ons geval natuurlijk alweer vrij. Maar uh, in, in, in uh, Cuba is dan zeg maar uh, de voorman uh, die ze in de bak gegooid. Ja, maar ergens, <laughs> ergens is het wel gezond om uh, gemarteld te worden voor je mening. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, want uh, nou ja, dan uh, neem je gewoon verantwoordelijkheid voor uh, wat er uit je mond komt ja, ja, ja. en um, in Nederland uh, zijn we vrij laf met onze meningen uh, eigenlijk um, ja, en dat gillen we ook van uh, oh, ik kan mijn mening niet uiten ik, ik, ik uh, word gestoord maar nou ja kijk in wezen is denk ik de meest um, realistische uh, re respons zou gewoon totaal niet reageren zijn op de mening van een ander. Gewoon eh, iemand spuit een mening en dan zo: nou ja, oké, okay, dat is wat je vindt. Of, eh, nou ja, je kunt ook voor dat smaakje gaan. Iemand staat haaks op je mening. Nou, dan kun je in discussie. Maar ja, dan moet je dus niet in de valkuil trappen dat je denkt van dat je iemand kunt overtuigen, want eh, nou ja, je afkomst is zo verschillend. Als je dus discussieert, moet je denk ik ook eh, voor de uitwisseling aan zich gaan. Van, uh, nou, jij denkt het zo, ik denk het zo. Nou, wat zijn onze verschillen? En misschien hebben we ook wel overeenkomsten, kunnen we daarom lachen. Hè? Maar als je gewoon, voor waar je werkelijk in gelooft, uh, gemarteld wordt, dan denk ik dat je er nog harder in gaat geloven. Ja, dat is meestal zo, ja. ja. En daarom breekt het uh, een beetje aan in Nederland. De meningen die we met elkaar uh, delen, ...is voornamelijk gewoon enorme bullshit. Ze napraten van anderen of uh, lekker haaks uh, staan toevallig omdat je recalcitrant wil zijn... ...maar uh, totaal niet in de opbouwende modus zo van... Uh, ...nou ja, weet je van, uh, nou heb je een mening gehuid en dat mensen eerst in verzet gaan... ...goede re eerste respons zo van, jongen, lul niet. En, maar dat ze dan uh, op een rustig moment... Dat ze denken van, ja maar wacht eens even, er zit best wel wat in. Zeg maar, hè? ik had er niet aan gedacht, ik kan het ook eerlijk toegeven. Ik had er niet aan gedacht, maar uh, ik, uh, ik uh, nou ja, weet je, er is, daar valt ook wel wat voor te zeggen. Hè? Dat je dan samen kunt bedenken van, oké, okay, maar hoe, uh, hoe, hoe uh, krijgen we dit, zeg maar, uh, tot een ja, soort regel of... Uh, hoe maken we dit leefbaar? Deze verschillen van inzicht. Ja, dan, dan kun je nog lekker werken aan de vrijheid. Maar ja goed, de meeste overheden zullen natuurlijk eh, liever werken aan uh, beperkingen. En dat brengt uh, ons bij, uh, bij, bij uh, Brazilië. En dan uh, gaan we ook even een uh, puntje ja. aanzetten. Uh, want ik heb ja. hier nog even één berichtje. Overigens, als je meer wil weten over de Spaanse Libertarische Partij, de link staat op de website. Ehm, um, kijk hoor. Braziliaanse leger beschermt overheidsgebouwen na gewelddadig protest. Kijk, daar zijn ze even goed bezig. Nou, Brazilië zei je, hè? Ja. Ja, nou als je het hebt over gemilitariseerde politie. Dan, uh, ja, dan heb je het ook wel over Brazilië. Ja, uh, uh, ik heb even uh, een foto's gezien uh, uh, toen, we, ik weet niet of het, ja, volgens mij was het uh, zowel het WK voetbal als de Olympische Spelen uh, dat dan even een aantal uh, politiemannetjes een sloppenwijk uh, binnentrekt, yeah. maar dat is gewoon een militaire operatie. Ja. Uh, yeah. uh. Ja, Ik moet ook zeggen dat in die sloppenwijk ook wel uh, de nodige wapens uh, uh, de omloop doen. Ja, maar goed, dan uh, kun je dus als uh, overheid ook dus nog een keer uh, nagaan van, uh, moeten wij nou echt die sloppenwijk in, zeg maar. Normaal gesproken ja. niet, maar als we dus die sloppenwijk moeten wijken voor een uh, iets uh, nutteloos zoals het Olympisch Stadion, dan... Ja. Ja, ja, dan uh, ja, moeten ze natuurlijk wel even met geweld uh, eruit uh, gewozen ja. worden. Ja, ze kunnen er ook wel een bom op gooien, maar dat is niet goed voor PR, hè? Nou, in de tegenwoordige tijd durf ik dat niet te zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> Waarschijnlijk, uh, ja, misschien worden wij heel hard getwitterd, hoor, als... Uh... <laughs> Maar, uh, men gaat gewoon, men gaat, blijft gewoon het WK kijken, joh. Maakt toch geen fuck uit. Door de mensen die geen WK kijken, omdat, uh, omdat een land, uh, hun eigen bevolking uitmoordt. Ja. Ach, het is allemaal in naam van het voetbal en een mooi stadion, uh, dus ja, ach, joh. Het is dus net als met, uh, vrijheid en democratie. Het is allemaal moorden voor de voor groter belang, toch? Ja, nou ja, er zal ook wel een hele grote vastgoedcirkel uh, leven in uh, Brazilië. Die graag... Uh, ja, wat hebben ze daar? Ook pesos? Nee. Nou ja, Braziliaanse muntjes uh, rond willen. Ze en, zullen wel een centrale bank hebben daar. Ja. Maar wat was het nieuws ook alweer? Uh, dat er gereld werd. Gereld. Oh ja. En dan... Uh, ja, nou, er, is, er is al een tijdje onvrede. En het enige wat ik weet is dat er een corruptieschandaal uh, <gacht> boven tafel is gekomen. Oh, en, ja, ja. Waar niet? <gülh> ja. En uh, nou ja, het is met corruptie zo van... Uh, nou, je kunt het prima doen, maar je moet het gewoon niet boven tafel uh, laten komen. Dus uh, ja, het heeft inderdaad ook iets te maken met uh, ja, gewoon uh, politiek uh, gekonkel, weet je wel. Van, uh, ja... Hij is niet van onze club dus, uh, of van onze politieke partij, dus uh, ja, nee, dan is het heel erg. <laughs> dus, uh, uh, dus dat, dat uh, speelt er dan ook wel. Maar Brazilië is, uh, zeg maar, na het afwerpen van. Uh, wat hadden ze? Een militaire junta, zo ongeveer in de begintijd uh, toen Arcton Ar Ar Ar Ar Ar Senna begon te racen. Zeg maar halverwege jaren tachtig, toen ging Brazilië, uh, nou ja, voor de democratie. Je, je kunt er voornamelijk kiezen uh, tussen Sociaaldemocraten en Sociaaldemocraten. Ja. <laughs> de ene is wat uh, conservatiever, dan de andere wat socialistischer, maar ja. uh, het is allemaal uh, PvdA, zeg maar. Zeg ja, Je hebt wel het, een uh, grote opkomende libertarische beweging, schijnt. Uh, Oké. Okay. Ja. En het uh, meest bijzondere is dan, zeg maar, al die mannetjes die uh, de macht in handen hadden voor de revolutie. We hebben het uh, ook hier vrijwillig uit handen uh, gegeven, toch? Het was niet echt een revolutie. In de... Oh, zo, zo, zo erg heb ik me er niet in Nee, Nou ja, anyway, maar voor uh, die switch uh, was uh, Brazilië, dat was een soort ontwikkelingsland. Enkele jaren later, no no in nog in 30 jaar, bouwen ze hun eigen vliegdekschepen, hebben ze hun eigen uh, ruimtevaartprogramma. Ze doen het vrij aardig. Ja, maar de vraag is, doet de bevolking het ook aardig? Ik bedoel, de sovjet unie die had ook een ruimtevaartprogramma, maar uh, de bevolking deed het niet aardig. Maar, uh, <laughs> nee, ja. Nou ja, je hebt gewoon echt uh, mensen die, nou ja, je zou ze bijna zeggen van, die hebben geen sociale klassen. Die zijn zo laag, hè? die mensen in de superwijken, zeg maar. Uh -uh. Het communistische, socialistische model, daarin kwamen geen mensen in Sloppenwijken voor. Wat hey, wat verschil is tussen Sloppenwijk in Brazilië en uh, in de Sovjet-Unie? Is dat in de Sovjet-Unie iedereen gewoon even arm Het was gewoon een totale uitzichtloze toestand. Je werd daar gewoon arm geboren en je zou arm sterven. Want iedereen is daar gewoon gelijk in armoede. En er is geen enkele manier om daaruit te klimmen. Terwijl in de Sloppenwijk, daar heb je nog een uitzicht van, uh, nou ja, als ik een beetje goed doe, als ik een beetje handig uh, kan handelen met drugs. dan uh, kan ik uh, toch nog rijk worden en uh, eruit komen, weet je wel? Ja, dat is iets wat je in de Sovjet-Unie totaal niet hebt. Ja, wel, maar goed, het, het, het, het... Staat uh, wat dat betreft uh, buiten de kapitalistische, socialistische werkelijkheid, zoals dus wij dat dan begin vorige eeuw. Ja, we hebben uh, een economie, eigen economie daar. Dus ja. ja, ja, ja, ja, want uh, kijk, hier werden gewoon rijen uh, fabrie fabrieksarbeidershuisjes uh, gebouwd. Uh -uh. En dat werden later pas sociale woningen, natuurlijk. Uh -uh. En. Uh, ja, dus, maar eh, ja, het is hier net zoals met eh, zwerven, zeg maar, in een socialistische eh, heilstaat. Ja, is er gewoon geen, er moet er dus geen reden zijn om eh, dakloos te zijn. Want uh, nou ja, dat hoort de staat dan te regelen. Ja, dus uh, nee, dat die mensen dan uh, inderdaad... Uh, wat dat betreft uh, zijn ze dan ook niet heel erg... Misschien zijn ze ook niet zo heel erg uh, van het land meer, weet je wel. Gewoon... Uh, wat dat betreft, hè, dat, dat je, zijn ze gewoon van zichzelf, in zo'n sloppenwijk. Het is een soort, uh, bloed, het, is geen, het is waarschijnlijk niet al te prettig uh, vertoeven daar in zo'n uh, wijk. Uh. Oh, dat weet ik niet. Dat, uh, misschien dat die mensen daar anders over dachten, hoor, maar. Uh, ja. ja. Op, ...op gebied van uh, veiligheid. Nou, dat regelen ze zelf. Ja, als jij een drugsbaron bent, ja, dan uh, ja, in ieder geval kun je je eigen beveiliging wel regelen, denk ik. En het kringetje wat er omheen hangt, dat kan er ook ja, voor meegenieten. Nou, niet iedereen is drugsbaron natuurlijk. Nee, nee, En iedereen verwacht natuurlijk ook een, een ander soort uh, veiligheid. Dus als je daar een winkeltje hebt, dan wil je dat je ruitjes niet worden ingegooid... En je spulletjes niet worden gestolen. Nee. Maar, uh, nee, maar als je in een fabriek uh, werkt, dan wil je dat, uh, wil je, dat, je, dat je niet zomaar uh, vermoord uh, kan worden, denk ik. En, uh, uh, en dat er in je huis niet uh, al te veel kan worden gejaagd. En, uh, en dat je je levende lijf uh, een beetje ongeschonden blijft. En uh, veel meer hoeft er ook niet aan uh, veiligheid. Ik denk dat je zo'n sloppenwijk uh, niet dat gevoel hebt van... Uh, God, terrorisme, dat wordt wel een heel groot probleem. Ja, je hebt een andere, um, andere prioriteitenlijstje wat dat betreft. Ja. Maar ik denk dat als de politie uh, uh, je sloppenwijkje binnentrekt, dat er dan wel even uh, billetjes knijpen is. Zo van... Uh, hoe gaat dat uitpakken? Want dat uh, zou we niet uh, in, uh, in met heel veel overleg uh, gepaard gaan, denk ik. Ik denk dat het best wel met veel geweld uh, gepaard gaat ook. Ja. Nou, maar goed, deze rellen waren gewoon een reactie op de onvrede over uh, de pensioenhervormingen. Het is allemaal jaloezie. Mensen zijn gewoon jaloers. <laughs> ja. Ja. ja, ze zijn het denk ik een beetje zat denk ik. Maar ja goed, uh, De bericht is door Peter gepost die inmiddels al is gaan slapen. Oké, okay. ja, ja. ja, dan ben je ook een slappe steekholder. <laughs> Hè? Ja. Nee, um, ja, nee, ja, maar dat verbaast mij ook wel. Gewoon mensen, uh, een beetje van die beelden. In, uh, ik heb van Brazilië niet gezien, maar gewoon van andere landen, weet je wel. Van demonstrerende uh, uh, mensen dat je gewoon denkt van, wow, dat maakt indruk. <laughs> Nederland heeft het al jaren niet gehad. En uh, terwijl we best wel boos kunnen zijn over een aantal dingen. Um, en we worden best wel dagelijks genaaid. Ja, hè. En uh, ja, vandaar dat we minister-president willen die uh, een beetje glad hoofdje hebben. Want dan, uh, weet ik, dan glijdt het wat beter of zo, ik weet het niet. Het is, uh, ja. ja, ja, ja, ja. Ah. <laughs> het is een rare psychologisch iets. Je wilt toch wel een ja. beetje gluimiddel als je genaaid wordt. Hè? Ja. <laughs> en uh, nou ja, soms noemen mensen ook het, het Stockholm-syndroom en dat soort dingen. Van hoe het klaarblijkelijk. Uh, uiteindelijk zich toch manifesteert. Want als je mensen uh, uh, aanspreekt, dan is het toch zo van, nou, het kan altijd beter. Hè? Uh, meer vrijheid, minder belasting. Uh, maar uh, ja, maar ergens wordt het ook getolereerd natuurlijk. De uitwassen van de overheid. En, uh, en uh, nou ja, ik denk dat we in Nederland ook wel een soort consensus uh, hebben van uh, dat rellen ook niet heel veel uh, zonen aan de dijk zet. Uh, vandaar ook dat uh, met name dan uh, de oude anarchisten en zo uh, gaan uh, rellen. Van, uh, maar het is meer uit het gevoel van romantiek, dus het vroeger was. Maar, uh, het, is, uh, maar het is als, maar, uh, je moet wel een beetje rellen. Ik denk dat je ook een, een beetje zoiets moet hebben van, uh, dat de machtshebber iets heeft van uh, Nee, ik verwacht het niet. Ik bedoel, doe ik iets verkeerds of zo? <lacht> ik ben een hele volk aan het onderdrukken. Ja, uh... En uh, dat je denkt zo van... Goh, misschien uh, moet ik niet uh, zeg maar... Uh, over een, op een trapje van drie dode slaven dag... Uh, naar mijn bed uh, toe uh, uh, <lacht> kruipen, zeg maar. Misschien is het toch wel iets te decadent. En uh, dat je zeg maar aldoende wat... Uh, wat scherper wordt. Wat, wat leert van, van hoe je in vrede kunt staan tot je bevolking. En uh, ja, maar ja, en klaarblijkelijk hebben de machtshebbers in uh, Brazilië een aantal uh, steken laten vallen. Waardoor het toch. Uh, ja, de, de lont in het kruidvat uh, steekt. Nou ja, en er val, zijn er ook dooien gevallen? Nee, ik lees ik nee, niks over dooien. Nee, nee want uh, als er dooi waren gevallen, waren ze ook wel iets mee uh, begonnen. Er waren ja, uh, uh, drie dooien uh, uh, gevallen bij uh, een de demonstratie. Uh, ja. Nou, uh, nou ja, uh, dat gaat dan over Brazilië, maar... Uh, Afgelopen maand. Uh, qua, euh, nou ja, ik heb dus uh, wat uh, tijd over. Uh, documentaires gekeken op YouTube. En uh, dit was dan, zeg maar, ging over. Um, um, de uh, revolutie van. Um, uh, van de Sovjet-Unie naar het Rusland, zo'n beetje wat het nu is. Zeg maar. Um, Boris Yeltsin. Uh, op zijn tankje stond. En. Um, Um, en dat is best wel een grappig verhaal. Wat ik dus niet wist was dat, en uh, dat is mij dus ontgaan, is dat, uh, dat, dat die hele onvrede begon door de Van Ribbentrop Pact. Oké. Okay. Ja, en dat had ermee te maken met uh, uh, dat uh, de Duitsers hadden afspraken gemaakt over Estland, Letland en Litouwen met de Russen. En nou ja, daar hebben de Russen zich dus niet aan gehouden, uh, want dat ging over tot een volledige bezetting. En als ik het goed kan herinneren, uh, stond er dus zoiets in van, uh, nou nee, uh, ze mogen ook wel autonoom zijn, want dat is wat ze, dat is uiteindelijk ook wat ze wilden, uh, Estland, Letland en Litouwen. En, uh, uh, maar de uh, nou ja, Sovjet-Unie had natuurlijk een hele andere kijk uh, erop, centrale Overheid en dat soort dingen. Nou ja, behalve Gorbachev. Hij wou niet zozeer aan het onafhankelijk laten zijn... van, uh, van uh, Estland, Letland en Litouwen. Maar um, uh, uiteindelijk kwam het dan een beetje op de agenda... van, uh, van, uh, van, uh, uh, van de, hoe heet dat, de Duma. Van, uh, nou ja, ja, we moeten toch wel even iets bespreken. Nou ja, en toen kwam dus zeg maar... Uh, uh, die uh, koep van die energieke kolonellen. En pas toen kwamen ze een beetje de plaatjes binnen uh, hier in het uh, westen. Maar de aanwijding was dus zeg maar uh, de Van Ribbentrop pakt. Die uh, jarenlang in de kluis had gelegen. En maar de Duitsers hadden al uh, gezegd van uh, nee, uh, jullie moeten gewoon al uh, onafhankelijk uh, zijn. En uh, nou ja, en, en, dat, uh, de, en dat zette dus de, he de hele shit in, uh, in beweging. En het meest aparte was natuurlijk, hè, de beelden die wij meekregen, dat speelde zich natuurlijk af in Moskou. Ja, dat ging natuurlijk niet over, dat ging al lang niet meer over Estland, Letland en Litouwen. Dat was iets anders. Hè. Waarschijnlijk uh, had dat meer te maken met uh, van, um, dat mensen gewoon vertrouwen hadden in de gang van waar uh, Gorbachev naartoe wilde. Hè, naar uh, meer... Um, uh, vrijheden, ook uh, de vrijheden uh, zoals we die hier in het Westen uh, zo waarderen, vrijheid van ondernemen en dat soort dingen, lekker je geld uh, houden en dat soort dingen en uh, um, ja, dus, uh, maar dat, dat, dat was wel zeer grappig, dat dat uh, is zeg maar iets zo saais eigenlijk van uh, iets wat in een kluis ligt, een document. Die ook, nou ja, waar ook gewoon jarenlang niemand om gemaald had van, uh, uh, ja, maar ja, dan toch, uh, nou ja, in Letland en uh, Litouwen zo, daar had je natuurlijk in de kroegjes wel zo van, verdomme, kunnen we toch niet uh, van die Russen af en zo? En, en uh, nou ja, en dan toch onderzoeken van, ja, nee, uh, nee, ja, nee, ja, uh, nee. Er is ja, ergens een ik. stukje papier. Met ja. wat inkt erop. <lacht> ja, en dan kunnen we zeg maar uh, voorzitter... voorzitter, even een punt van orde. <lacht> ja, zo saai is het. Uh, uh, um, uh, toch uh, zeg maar uh, volledig... Uh, nou ja, een politieke systeem op zo'n zeep helpen uiteindelijk. Uh, ja. uh, uh, wat dus niet eens de bedoeling was. Uh. De bedoeling was uh, gewoon autonomie. Wat meer autonomie... Onder het uh, Sovjet-systeem. Ja, misschien moet het toch maar wat vaker. Uh wijzen naar dat papier en inkt wat er allemaal staat. Uh, misschien dat we toch ja, ja, een wel een beetje uh, chaos in de tent kunnen krijgen, weet je wel? Ja, nou ja, ja. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En, er zijn ook, en er zijn vast ook wel mensen die fantastische verhalen uh, hebben. Ja, ik bedoel, ik denk dat uh, heel veel mensen in de Verenigd Koninkrijk niet bekend zijn met common law. Nee, nee, nee. Terwijl, dat is heel erg interessant. Ja, ja. ja. Maar en, als ze willen uh, het gewoon bewaren voor de volgende keer, als je het niet erg vindt. Ja, We ja. <laughs> zijn behoorlijk een lange tijd aan het oude hoeren en, uh, wij zijn de enigen die nog wakker zijn. De rest slaapt al. <laughs> ja, maar goed, weet je, um... Ja, af en toe schrikken ze weer wakker, en dan uh, nou, pak je weer... Ik denk dat Peter oh? niet meer wakker wordt hoor, en Dennis ook. Nee, nee. <laughs> oh, ja, maar ik heb het over de luisteraars, hè? Oh, ja, ja. Maar je, heb je dan nooit eens in een cafeetje gezeten, weet je wel, dat je maar bleef lullen? <laughs> ja, op een gegeven moment ze, ze, ze, zei de bar-eigenaar, ja, iedereen is wel weg en ik wil ook gaan ja. slapen. En dat je de volgende dag niet eens meer weet waarover. Ja, precies waarover het <laughs> ging, ja. <laughs> ja. En dat is vrijheid! Dat dat is vrijheid. Ja, ja. Ja, goed hoor. Nee, ik, uh, ik wil in ieder geval alle luisteraars danken voor het luisteren... naar deze uitzending. En uh, ja, degenen die meegedaan hebben ook uh, even danken... voor het uh, meedoen met deze uitzending. En uiteraard uh, zijn we er de volgende week niet... want dan ben ik op vakantie. Maar over twee weken zijn we er weer... met een nieuwe uitzending. Ja. Ik zou zeggen, toedelen dokie.